U luistert naar Vrijheid Radio. Vrijheid Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer de aflevering van Vrijheid Radio. De we zitten hier gezellig in Café Libertaria met op dit moment Peter, Yoshi en Klaas. En uh, mijn naam is Johan. Hey. Ja, hey, hey, Klaas, je bent er weer. Leuk. Ja, al steeds en alweer. Ja, ja, ja, toppie, ja. <laughs> Goed, uh, ja. Uh, ja. ja, ja, ja, ja, Nou, Laten we gewoon beginnen met goud, zilver, bitcoins en de Ja, um, Laten we even beginnen met, uh, met goud, de olie. Je valt wel heel erg met de deur in huis, hè, Johan, want... Ja, uh, uh, dat heb ik natuurlijk altijd klaarstaan, maar 1750. Dat zit er heel erg tegen de bovenkant van de range aan, waar die geweest is. Het lijkt maar of hij daar toch wel heel erg doorheen wil duwen. En zilver, zelfs ook te noemen, vaak met 5% en 3% omhoog staat op 18. Dus dat is ook aardig tegen. En olie wil hij ook nog weten Olie is ook helemaal hersteld. Doe maar bij, Doe maar bij. 32, 36. Ja, joh. je. Ja, die Chinezen ja. zijn enorm aan het inslaan aan het hamsteren van, nou, nou dit is onze kans om goedkope olie te... Ja, paaien te dippen, hè? Ja. ja, 170 tankers op weg naar China. Nou. Ja, en hoe doet uh, de bitcoin het? Nou, ik zit hier nou net in de europrijs, wil jij het altijd weten. En dan heb ik daar mijn website voor. Maar die selecteert nou ineens. Ik, ik ga het zo zeggen, hoor, Johan, wat de prijs is in euro's. Maar nou heb ik hier op de website bitcoin.de. Dat is een soort local bitcoins voor Duitsland. Hm? En dan zie ik hier dat de week... De piekprijs in de week is 19.999 euro per bitcoin. Maar goed, dat is niet natuurlijk de marktwaarde van dit moment. Ik zal even naar de Krakenmarkt van nu. Kraken.com noteert 8.850 euro per bitcoin op dit moment. En we komen vorige week, stonden we eigenlijk op het laagste van de week. stonden We op 8.000 en een beetje 8.074. En we hebben de 9.200 aangetikt. Dus ja, daar, daar zweven we nu een beetje tussen 8.850 euro per Bitcoin op dit moment dus. Maar jij, jij was een beetje bullish op, uh, op Ethereum en, uh, en, en, en Litecoin, hè? Ja, er komen twee uh, veranderingen aan. Uh, in Ethereum zijn ze van plan om in juli uh, een over te gaan naar proof of stake in plaats van proof of work Dat ja, wordt gaat er nu, nu niet echt van komen of, want dit we natuurlijk al vijf jaar nou ik heb dus wel berichten inderdaad gelezen dat Vitellek Buterin zegt dat hij het deze keer wel wil gaan uh, proberen te halen was dat vorige keer, keer ook niet zo heb je niet eens geprobeerd te halen nou nee daarvoor was het elke keer dat er geen consensus was en dat iedereen elkaar de tent uit aan het vechten was een soort van en nu lijkt het schijnt het toch wel ervan te gaan te komen okay good dat is nog meer dan een maand weg, hè? dus kan ook, dat is uh, onze levens in crypto tijd, dus uh, je weet het nooit. En, en in Litecoin, ik, spraken wij laatst, Johan, hoe heette die jongen nou die, wij, uh, die zijn boek had geschreven? Um, ja, H.R. Uh, Brier of zo heette die. Ja, die, die had dus een heel interessant verhaal. Er is een, een, een, een privacy protocol, dat heet Mimble Wimble, en dat is uh, nu twee jaar oud denk ik, anderhalf. Ja. En uh, die vertelde dus dat degene die dat ontwikkeld heeft, dat, dat die dat nu ook voor Litecoin aan het implementeren is. En daar ben ik eens in gaan duiken. En die hebben dus inderdaad aan het begin van deze maand een testnet gelanceerd al. En dan worden de Litecoins dus, uh, ja, uh, hoe zeg je het nou goed, dan worden het meer privacy munten. In plaats van dat je dus, net als bij een bitcoin, alles kan traceren, zit er dan een... Dus stap in, waardoor dat, dat uh, niet meer zo is. En ik ben daar. Net zo als ja, ik, cash, net zoals cash fusion. Een cash, uh, cash bij Bitcoin Cash? Uh? Nou ja, nee, niet helemaal. Want dat cash fusion, dat is dan uh, een mixer. vrijwillig. Ja, dat is inderdaad een mixing service die je wel of niet kan aanzetten. En dit wordt een privacy op het protocol zelf dus dat wordt waarschijnlijk een hard vork als dat uh, er doorheen komt en dan moet iedereen die dus Litecoin heeft moet gaan overstappen en dan uh, is het allemaal meer met privacy terwijl met zo'n cash fusion wat jij noemt dat is op iets op bitcoin cash wat vrij recent uh, is aan, toegevoegd, aan toegevoegd is en dan kun je er dus voor kiezen om dat te gaan gebruiken en dan dat is eigenlijk gewoon, elke keer als je een bitcoin uh, verzendt, pakt dat programma alle bitcoins die op dat moment verzonden worden samen en dan gaat die allerlei transacties met, met die munten zo doen dat het een, een stuk minder makkelijk te traceren is waar die munten precies vandaan komen en waar ze weer naartoe gaan. Uh, dus daar zit wel een klein verschil in. Maar ik zit dus erg te kijken naar Ethereum en Litecoin. Oh ja. En die ja, gulden. En die gulden ook. Oh ja, daar ben je altijd bullish over, hè? Alleen zo, kunnen jullie het stikkertje zien op mijn stoel? Wil oh, ja, ja, ja. ook even? Uh, Klaas, uh, zit jij nog een beetje in de crypto? Ja, ik volg het altijd wel nog. Iets waar, waar jij heel enthousiast over bent. Ik kan, niet echt, uh, nou, ik kan het nog steeds niet overal gebruiken natuurlijk. Maar ik vind het wel uh, fascinerend. Dus ik uh, uh, hoop dat het. Uh... Nou, ik zal jullie vertellen: ik heb gisteren gewoon een Western Union-transactie ontvangen. Hoor. Want als ik mijn bitcoins moet uitbetalen, dan kan ik dat hier in een straal van 150 kilometer nergens voor elkaar krijgen. Dus uh, ook al kost me dat dan 20 euro per Western Union, anders dan kost het mij een hele dag plus een volle tank. Dus uh, <laughs> ja, ja, ja. Is nog je kan, je kan ook hè? bijvoorbeeld. Uh, Yoshi. Je kan toch ook crypto aanbieder worden op uh, localbitcoins.com of zo. Dan komen al die mensen, die, ja, die mensen in jouw regio de niet meer naar België? Overheid, als oh, okay. ik gezeikt wil met de overheid hier, dan uh, is dat een uitstekende optie. Hm. Dus ik heb ook geen, weet je wel, dat Western Union, dat is hier gewoon le legaal. En mag ik geld op, ontvangen op die manier? Maar als ik hier met bitcoins ga handelen en dat zou boven de 1000 euro bijvoorbeeld gaan, dan, uh, ja, omdat ik, ik ben buitenlander, eh, volgens de mensen hier. Dus, ja. Uh, daar gelden allerlei regels op volgens mij mag je dan geen transacties boven de 1000 euro doen zonder dat je uh, moet je eerst een uh, vergunning aanvragen daarvoor Ja, in, in Nederland gaat ook die, steeds meer die richting op hè? oh dat kan ik ook nog melden bitcoin nieuws, Ja, ik weet niet of je dat ook al in de berichten nog hebt opgesteld, maar er gaat over twee dagen gaat er een nieuwe wet uh, gaat in, van kracht in Nederland over de anti-witwasmaatregelen die ze gaan opschroeven en het financieren van terrorisme, WWFT. Ja, volgens mij heet het echt iets, heeft het weer een andere naam gekregen. Maar toen ik nog accountant was, heette dat de wet ter voorkoming van witwassing en financiering van terrorisme en uh, en uh, wat ook nog meer toch uh, <laughs> een heel rijtje inmiddels <laughs> morgen mo ja. COVID verspreiders <laughs> <laughs> morgen uh, gaat uh, nox.com dicht, dat is de beurs waar je onder andere gulden, NLG kan verhandelen, daardoor is de gulden dat hebben ze afgelopen vrijdag pas aangekondigd, minder dan een week geleden en daardoor is gulden sindsdien met 30% gekelderd, want ja die kunnen nu dus geen winkeltjes meer uh, laten afrekenen en bitkassa.nl van Arnhem Bitcoinstad heeft ook aangekondigd de deuren te gaan sluiten omdat wat er dus vereist wordt is dat jij 5000 euro neerlapt voor de initiële licentie en dan moet je dus nog ja, een heel juridisch team eigenlijk uh, aan het werk gaan zetten om allemaal aan te tonen dat jij dus inderdaad uh, mannen met baarden die... Uh, ja, die, die, die niet hun naam willen vertellen of zo. Of die allemaal paspoorten van Liebeland hebben. Dat doe je zelf. Ja, dat je die goed weet te houden. Dus dat uh, gaat uh, woensdag. Wo woensdag of donderdag, moet ik nou even. Ja. Dus ja, dat merkt niemand op. Want iedereen die heeft het over COVID-1984. Maar uh, ja, dit zijn de 19. Vier, dus die, die acht en die vier, die plak ik er niet voor niks achter, Rio. Dus mm -hmm. ze zijn lekker bezig. Maar het is nu heel moeilijk om, uh, om, je, om je crypto te verkopen eigenlijk. Ja, want ik had dus altijd een winkel en daar kon ik dan goud direct met bitcoins kopen. En dat ging via bitcassa.nl En dat was dus een klant van bitkassa.nl. Moet je maar net als een creditkaart zien. En dat was dan een tussenstap. Hm. En dan kon je tot 100.000 euro bestellen. En dan kon je per dag in stappen van 25.000 euro afrekenen. Maar dat hm. zit er dus niet meer in. En dat is wel, uh, ja... Dat is, dat is in Servië, zit dat op, uh... Nee, Nederland. Ja, die... Dat, wacht even, bitkassen.nl was een Nederlands bedrijf, die hadden, bed die hadden winkels uh, voornamelijk in Nederland, maar door heel Europa en die winkels, ja die hebben weer klanten uh, ja, waar ze maar willen natuurlijk maar het waren voornamelijk toch wel de kleine cafeetjes en de kapper en uh, ze hadden een supermarkt, kon je aardappels kopen met bitcoin en zo en, uh, dat was voor de, voor de use case was dat ontzettend leuk en ze hebben dus, dat, uh, ik weet niet of jullie het nog wel weten, maar Arnhem Bitcoinstad, uh, dat bitkassen.nl is gevestigd in Arnhem. En die hebben dus in een periode ongeveer 2014, 2015 hadden die dus meer dan 100, 150, 200 winkels in een stad als Arnhem. En omdat daar relatief weinig mensen wonen, in New York heb je natuurlijk veel meer winkels die bitcoins accepteren. Maar omdat er relatief weinig mensen wonen in Arnhem, Hadden zij de mist, meest dichtbevolkte Bitcoin-stad ter wereld gebouwd? Ja, ik aantre. ben er nog wel eens naartoe geweest, toen naar Arnhem, inderdaad. Want toen kon je ja. bij een benzinestation met Bitcoin terecht en een restaurant. En een ja. heleboel van die toko's ja. afgegaan. Dat is dus per uh, aank als Eer de, e dat deze aflevering. Uh, nou, trouwens, Johan doet dat tegenwoordig heel veel alles uploaden. Maar uh, tegen het weekend is, uh, is het allemaal voorbij. En dan kan het niet meer. Met dank aan de overheid van Nederland, die dus de innovators. Uh, de nek omdraait en tegelijkertijd hebben ABN AMRO en ING gezegd dat ze vanaf nu bitcoin portemonnees gaan aanbieden aan hun klanten dus de start-ups die worden eruit gewerkt en de traditionele criminele witwassers en pedofielenclub die neemt het nou van zover ik vraag me af of het er dan nog op uitkomt ooit dat je alleen nog maar daar uh, bij zo'n bankje bitcoin mag stallen ofzo. nou ja dat is dus nou eigenlijk want het, het is eigenlijk gewoon een verkapte bankvergunning die je aan het aanvragen bent. En het kost dus ook uh, gigantische klauwen voor geld om dat allemaal te onderhouden. En dan gaan ze elke keer van één kleine zin veranderen in die wettekst. En dan moet jij weer heel je webpagina opnieuw uh, optuigen. Weet je wel? Nou, er uh, staat plan. ook, ik heb de teksten gelezen. Ja, die kan ik er nou niet zo 1, 2, 3 ingooien. Maar, eigenlijk maar ik uh, vind ik het een beetje als een uh, omarming van de markt, van uh, de overheidsmarkt en de markt van grotere uh, maatschappijen... van bitcoin. Ja, dus uh, hebben... Ja, dat is hoe je het doet als je ergens wil concurreren met kleine bedrijven. Dan, dan lobby je voor ingewikkelde, dure regulering. Ja, ja. Zodat je, uh, dat jij kan makkelijker kan concurreren. Het is, dus het is, ook, een voor... het is ook een vast bedrag, geloof ik. Waardoor de kleine partijen natuurlijk sowieso een nadeel zijn. Want die hebben maar weinig klanten. En de ja. grote partijen hebben een vast bedrag. Kunnen ze wel uh, laten. Ik zit in een, een heel groot bullish signaal. Kijkers, eens, Bitcoin wordt gewoon geaccepteerd. We gaan er zelfs... Dan gaan zelfs onze grote vriendjes bij de grote bank gaan het uh, makkelijk maken om mee in zee te gaan. JP Diamond, die, die, die, die uh, diamond uh, van de JP Morgan, uh, hoe heet hij ook weer? Was het Jamie Diamond. Jamie. En die was ook altijd, oh, het is helemaal voor criminele bitcoin en zo en uh, nou ik zou iedereen ontslaan die, die aan bitcoin zou handen. En nou ging die ook uh, bitcoin bankrekeningen, uh, bitcoin bedrijven bankrekeningen yeah, het trieste is gewoon dat, die, dat heel veel van die bitcoin community zijn er heel blij om, want die denken dan, ja dan gaat de koers omhoog, want dan wordt het, nou, dan wordt het gereguleerd en dan, dan worden we officieel toegestaan door de overheid, wat natuurlijk een doodskus is, want dat betekent dat je straks weer helemaal niet om de overheid heen kan. Ja, ja, ja. Maar maar en platform, zolang ze de code van bitcoin niet veranderen, heb je, kan je altijd een transactie nog op het netwerk krijgen. Ja, ja, en dat, dat, zeker, ja. Ja, dus het is alleen maar goed, ik zie het toch als een positief iets. Kijk als uh, de overheid, KM de overheid gaat sowieso iets mee doen. En een andere route is dat ze zeggen het mag niet. Nou, ze ja, zeggen dan wil ik net gaan op, op, op. zeggen, er is, een, er is een paper van de minister, een Nederlandse ministerraad. En daarin uh. staat dus, we zouden het veel liever verbieden, maar dat kan eigenlijk niet. Dus gaan we het uh, maar gewoon kapot reguleren. En maar ja, dan... zo hebben ze het natuurlijk niet opgeschreven. Nee, maar kijk, als jij, als je zegt dat het niet mag, dan krijg je dat iedereen uh, zoiets heeft van, nou ja, dan moet ik mijn handen er maar niet aan branden, hè. Want dan is er eigenlijk heel weinig reden om er mee in te gaan. En nu is dat niet zo sterk. Dus nu zou je het idee kunnen hebben, oh ja, de banken gaan het aanbieden. En misschien is het helemaal niet zo gek om een beetje divers te zijn. Want het zijn toch wel vaak mensen die uh, zoiets hebben van ja, zal ik eens, moet ik er iets meer van weten. Is bitcoin iets waar ik ook aandacht aan moet besteden? En als een bank dan een optie heeft om het toe te voegen aan jouw uh, portfolio, dan is dat alleen maar goed. Dan denk ik, van, oh ja, als ik het via de bank kan doen, ah, dat is helemaal geweldig. Ah, en dan, dan krijg je misschien een soort penetratie in de markt, die anders helemaal niet krijgt. En als ze zeggen van ja, je mag het niet gebruiken, dus je kan het nergens. Gebruiken om pizza voor te kopen. Ja, dat is eigenlijk maar, wel afkomstig. Kun je nou en, toch ook niet? Uh, kun je, kan je nou het, toch ook niet? Het, het, het, het is al nergens. Het is al voor. Uh, voor techneutische hobbyisten en voor, uh, voor een paar libertariërs. 0,002% van de samenleving en techneuten. Die vinden bitcoin leuk. Dus er is heel wat voor nodig om het een beetje te verspreiden naar andere normale mensen. En uh, zelf geloof ik niet zo in dat criminele deel. Want uh, ja, misschien het, het, het verplaatsen is een beetje handig. Maar ja, kijk, als jij zwart geld hebt, dan kun je dat wel omwisselen in bitcoins of zo. Maar... Ja, dan is dat dat, dat geld is er gewoon nog steeds. Hè? Ik weet niet precies hoe ze dat dan precies voor ogen hebben: dat Bitcoin een grote rol speelt bij witwassen. Misschien verplaatsing. Ja, ja. Het is alleen maar, dat is beeldvorming. Dat is, dat is beeldvorming. en kan karakteriseren. Ja, nou, daar zijn we al eens af waar is dat op gebaseerd. Dus dat mm -hmm. zou moeten uitleggen. Ja, dat is natuurlijk omdat het ooit een keer voor de Silk Road gebruikt is. Maar de, de dark web te gebruiken ja, nee, is de en. Monero. Uh... Dat is niet witwassen, ja. dat is de rol van zwart geld. Ja, uh... Kijk, en als jij witwassen bestrijdt, dan uh, zeg je eigenlijk van al dat geld wat bij criminelen in omloop is willen we niet de legale economie in? Dus uh, als je het gebruikt, heb je geen goed verhaal waarom je het hebt. En kunnen we er iets aan doen? Dus eigenlijk stimuleren ze dan het behoud van zwart geld. En dat is op zich niet beter. Oké, okay, als het witwast, dan, ja, dan krijgt de Belastingdienst een deel. En heb je beter oog op wat er met het geld gebeurt. Dus ik snap in één e zekere zin: witwassen is eigenlijk een hele wenselijke situatie. Als je puur ja, ja. vanuit het eerste oogpunt kijkt. Maar uh, ja, ja. Maar ik vind het als een bullish signaal. Als, uh, dus banken met regulering, een portfolio. Er zijn genoeg mensen die zouden, de bank biedt het aan, dan moet ik misschien ook maar instappen, daar moet ik ook wat mee doen. Ja, maar die, hoog... zijn, die, die mensen zijn er denk ik wel, inderdaad, dan gaat er misschien ook een beleggingsfonds die gaat er instappen zo. So, maar de bruikbaarheid ervan, die wordt al een stuk minder. Want ja. het, het, leuke, het leuke was natuurlijk dat het uiteindelijk zou kunnen dienen als het hele systeem in elkaar stort, dat je er gewoon elkaar mee zou kunnen betalen en dat het overeind ja, zou blijven. En dat, dat, dat is niet meer dan, want elke bitcoin, je hebt zeg maar twee soorten bitcoin dan, witte en zwarte bitcoins. Ja, maar dat maakt niet uit, dat, dat deel, dat verandert niet. Dat wordt hooguit beter als ze meer verspreiding is van de bitcoin. Dus het kan hooguit ten goede zijn, want dan heb je... Kijk, als het wordt verspreid, ook al is het omdat een bank het aanbiedt en omdat de regulering erin zit, dan krijg je hooguit dat het... Het dus kan alleen maar zijn dat het op meer plekken nuttig gebruikt kan worden. Het kan niet zo zijn dat ze zeggen, oké, okay, banken bieden het ook aan. De bank kun je het ook kopen. Nu kijkt je ook of die maatschappij... kun je er ook in beleggen. Uh, dan is het resultaat niet dat... allemaal winkels opeens zeggen... oké, okay, nou als banken zich ermee gaan bemoeien... dan is het voor mij afgelopen, dan, uh, dan hou ik ermee op. En zo nee, gaat het dat, niet. Zullen ze, dat zullen ze niet zeggen, nee. Maar ja... Ik denk niet dat, het, nou, dat, dat je daar nou veel mee opschiet. schiet. Als, ze, als ze bijvoorbeeld alle uh, thuisbezorgden uh, en allerlei bedrijven waar je nog wat mee kan met bitcoin, echt gewoon ja. in de reële economie, als ze daar nou zeggen, ja je moet uh, gelijk KYC vragen, als, uh, dan, dan is het de rol. Als, maar dat als, is niet uh, zo, want dat gaat om bedragen van uh, 50 euro en zo. En volgens mij... Uh, Hoeft dat dan helemaal niet? Ja, maar het is nou natuurlijk zo. Ik, ik, ik dacht dat de prijs nou, ja. nu ook heel laag was, toch? Voor die nieuwe wet. Ja, ah, kijk, inderdaad. Als jij, uh, als jij uh, bij thuisbezorgd uh, een patatje bestelt. en je moet dan uh, 25 documenten als attachment sturen. ja, dan houdt het wel op. Maar zo is het nog niet. Nee, maar dat nou, is dus het is wel zo. Als je dus de Bitcoin wil kopen. Ja. dan is het wel vaak vanaf 50 euro, wat jij dus net zegt, een drempel dat jij dus met een telefoonnummer en een e-mail moet gaan bevestigen dat jij echt zeker weet dat jij bitcoins wil gaan kopen. En dan moet je nog een cent overmaken om je rekening te verifiëren. En dan kun je ja, daarna jij, kun je dan... Als jij... En als je aan iemand anders verkoopt, als je gewoon pa parallel je verkoopt gewoon aan een vriend bitcoin of je koopt wat, moet ja, het, dat uh, weet ik geldt dan ook niet. in die 50 rents dan? Dat lijkt me toch onzin. onzin. Je ja, de via marktplaatsen een bankstel verkoopt en het duurde dan 50 euro, moet je dan ook een documentatie erop verraden? Dat durf ik niet te Peter. ik vind het een bullish signaal ik blijf erbij <laughs> ik alles, alles wat je kon kan je ermee doen, en ik denk ook dat uh, mensen die meer geïnteresseerd zijn in de andere aspecten van cryptocurrency, hè, dus de niet gereguleerde kanten ja. van ja, ik, ik denk als je, daar, als je daar echt van houdt, dan is bitcoin al een gepasseerd station, want uh, bitcoin wordt, daar hebben we het al jaren terug een of twee jaar geleden hadden we het al over die mensen die bitcoin nu zeg maar onder hun hoede hebben. Die dan eigenlijk nieuwe versies lanceren. Dat zijn mensen die spreken dat soort taal. van ja We willen dat het het liefst zouden ze het protocol zo aanpassen. Dat overheden transacties van bitcoin kunnen managen. Dat is wat ze het liefste zouden willen. Dus ja. als jij uh, voor dat aspect van die, uh, ja, van die vrijheid en die anonimiteit in crypto zit. Dan is bitcoin toch al gepasseerd. Bitcoin is nu alleen nog maar het is de grootste. Het gaat mensen in contact brengen met crypto en ja, je ontkomt er niet aan. Het is of, of verbieden of uh, meedansen daar komt het gewoon niet. Ja, ik denk wat er ook kan gebeuren nu natuurlijk, is dat als banken het gaan aanbieden, dan krijg je een soort heel virtuele bitcoins. Net zoals je virtueel goud hebt. Dan kan, ja. Het begint een beetje de rol van goud over te nemen, dat er maar heel weinig echt goud is. Maar dat, er, dat je op de, op de beurzen worden er tonnen goud heen en weer geschoven die er eigenlijk heel niet bestaan via future contracten en die dat nooit geleverd worden. En dat kan je met bitcoin ook krijgen. Dan koop je bij de is ABN koop je, uh, een miljard aan bitcoins, maar de uh, ABN die zegt gewoon, nou nee, weet je wat, doe ik, cash settle ik koop ergens een future en een ETF en, en, en, en er zit gewoon niks achter dan. Maar nou, dat is al zo, je kan al meer bitcoin kopen dan er ooit zullen zijn, als je dat ja, wilt. Dan heb je Dan moet je dus een belofte van iemand hebben. Daarop. Ja precies, maar dat kan. Je kan nu, er kunnen de, de, de aanbieders en kopers van bitcoin met, uh, op de Handelsmarkt, die kunnen dat. Ge het gebeurt nog lang niet. Maar in theorie zou dat kunnen. Die zouden wel uh, 22 miljoen bitcoin kunnen verhandelen. Ik heb um, vrienden. Vrienden. Ik heb er eentje. Ik heb meerdere vrienden. Maar ik heb er een die. Uh, heb is jij meerdere vrienden? Ja, nou ja. Ik weet, ik weet het zelf ook niet altijd zeker. Maar zo noem ik ze dan. En anders voel ik me zo eenzaam. Maar ik, er is er eentje en die is piloot. Er is er eentje en die is piloot. Voor een. Uh, ja, met zijn grote Boeing of, en zo. Nog steeds? Of, nou, of nee, sinds de, veel corona meer de hoax, sinds de corona-hoax zit hij thuis, want hij had een flexcontract. Maar wil je nou het over bitcoin hebben of niet? Nee, nee, nee. Ja. Maar Die ja, heeft dat dus een leuk. rekening bij een Zwitserse bank die zegt dat hij bitcoins heeft. Maar dat is niet zo. Want als hij zijn bitcoins daar wil opnemen, dan staat er in het contract dat zijn bank 48 uur de tijd heeft om ze te leveren. Dus hij kijkt op zijn telefoon en dan zegt hij, kijk, ik heb twee bitcoins. Ik zeg nee, want die staan bij jouw bank. En als jouw bank die gaat leveren, dan hebben ze daar 48 uur de tijd voor. Dus waarschijnlijk wordt daar keihard op gefractioneerd fractioneel reservebankier. Weet je wel, die, die bank heeft niet echt... Bit, hij, ze zullen vast die twee bitcoins hebben, maar ze zullen niet alle bitcoins hebben van alle klanten. geloof ik ja, niet. Dat ze zijn bitcoin in een voor hem gespecialiseerde wallet hebben, lijkt me klein, ja. Yeah. Ja, en hij kan die dan Hij is allemaal helemaal dicht gebouwd. Hij heeft dan een, een gewitelist adres en als hij wil storten, dan moet het via dat adres. En als hij uitbetaald wordt, dan gaat het ook weer via dat adres. En um, ja. Dat is voor mij ook de nee. reden dat ik van, van Coinbase afgegaan ben. Ik heb daar nog wel een uh, account op, want er staat uh, in 10 euro aan crypto op. Maar dat bedoelt, ik wil het een keertje naar uh, iemand sturen en ik denk, oh ja, ik had nog wat op mijn uh, Coinbase staan. Ik denk, ik wil dat sturen en dan, uh, nee hoor. Het duurt een paar dagen voordat ik het over, dat ik het over kon maken, weet je wel. Ja. Ik denk, nou, zo, daar is een Bitcoin toch niet voor bedoeld, weet je wel. Het, het is al heel erg dat je soms een uur moet wachten, maar uh, <laughs> ja. Ja. En met gewoon Bitcoin Cash Wallet kan ik gewoon in dezelfde seconde komt het aan de andere kant van de wereld aan, weet je wel. Het zou natuurlijk het mooiste zijn als we nou op de dag dat deze regulering er doorheen komt, want dit is niet alleen in Nederland, maar er zijn heel veel overheden die dit in de afgelopen paar maanden zo aan het doen zijn. En nogmaals, dat is allemaal met corona lekker samengepland. Dan kunnen ze dat lekker makkelijk doorheen jassen zonder dat iemand erover nadenkt, want ze zijn allemaal zo bang. Dat is uh, doodgaan aan de corona. Uh, maar het zou prachtig zijn als wij natuurlijk dan ineens, uh, dat de Monero doorschiet. En dat uh, net heel die bitcoin gereguleerd is. En dat wij allemaal overstappen op Monero. Maar ja, uh, goed. Dat is ook... Ik heb nog meer Monero dan. Ja, ik heb, ik heb meer Monero's dan bitcoins. Ja. maar. Ja, het, het, het, het zou leuk zijn als die hele cryptowereld gewoon in één keer de switch maakt en dat overal Monero-markten over op, op, opduiken. Ja. Ja. ja, het is natuurlijk wel zo denk ik dat als het hele geldsysteem, als de triljarden je om de oren vliegen met uh, stimuleringsmaatregelen en die, al die fiat munten in elkaar knallen en alle prijzen omhoog schieten. Ja, als mensen eenmaal uh, helemaal het water tot aan de lippen staan, dan gaan ze natuurlijk de wet overtreden. Dat, uh, ja, dat, daar kan je aanvoelen komen. En dan vraag ik me af hoe deze regulering zich gaat houden dan. Ja. Maar uh, ja, we hebben nog uh, he hele berg berichten. En uh, we zitten oh, weer half hey. uur over crypto te praten. <laughs> mm -hmm. yes. uh, la laat we nog even de, de marijuana index doen. Ja, die is weer omhoog geschoten. En als je helemaal uitzoomt op uh, van, uh, een paar jaar. Dan zie je dat dit uh, ja, volgens mij wel een, een nieuwe trend is. Dat die nou in een uh, trend omhoog zit. Hij zit nou op negen uh, punten. En... ziet hij, hij al. Ja, joh. Ja, is de Vlaamse papagaai. Ja, hij, uh, hij is weer uit zijn dip aan het komen, hij is weer lekker aan het blowen. En volgens uh, mij zijn het toch de psychedelics waar je in moet zitten in plaats van de marihuana. Je moet de, ja, uh, de paddenstoelenfabrieken kopen. Uh, ja, goed, ja, en, even kijken hoor, dus het, op de staatsschuld zit op 388,7 miljard in het rood. En uh, ja, dan gaan we naar de berichten toe. We hebben uh, natuurlijk de gebruikelijke berg uh, coronaberichten corona gerelateerd, mm -hmm. uh, maar ik wil eerst nog even beginnen met wat andere shit. Uh, Zwarte Piet, weer terug, <laughs> ik had gedacht, gedacht dat we nog wat andere nieuws zouden hebben dan corona. Um, ja, Zwarte Piet is nou uh, definitief verboden in uh, Groningen. Echt waar? Ja. In de hele provincie of alleen in de stad? Ik uh, denk de stad, ja, de, de GroenLinks-practie die heeft elkaar gekregen. Hier een artikel, mm. de Roomblank uh, GroenLinks viert een feestje, Zwarte Piet is niet meer. <laughs> Nou, ik moet zeggen, het zijn, ik vind die dames toch, het is wel, ja, ik heb daar wel iets mee, ik hou er wel. Uh... Je kent er wel van Hans Theo, toch? Linkse meisjes houden van rechts te praat. Ja. ja. Misschien maak je nog wel een kans daar, boomknuffelmeisje. <laughs> ja, ik zal het ook. Ik lees hier dat de quarantaine en lockdown zijn pas over als GroenLinks en bijeen weer over diversiteit beginnen te kakelen. Dat vind ik wel een mooie maatstaf, denk ik. Ja, maar ik merk al dat de global warming, dat die al uh, aan het terugkrabbelen is. deze onslot. Mensen zitten al thuis van, mag ik het alweer over global warming hebben? Mag ik het alweer? Nee, nee. Ik wil zo graag over global warming hebben. Dus uh, ja, dat is wel een mooie maatstaf, denk ik. Zwarte Piet? Nou ja, als het daarover gaat, dan is het echt, uh, echt weer goed voorbij, ja. En er staat een spelfout in, het gaat hier om een zware Piet. <laughs> <laughs> maar wat gebeurt er dan als jij toch als Zwarte Piet gaat? Nou, ik krijg geen boete, hè? Ja, echt waar ja. staat dat daar? Oh, dat weet ik niet, maar uh, zal toch? Als je iets niet mag, dan is het gewoon weer een reden om mensen te proeven. Ja, maar wanneer ben je dan een Zwarte Piet? Nou, ik vraag me af hè. inderdaad als een, uh, als een neger een uh, carnavalskostuum uh, aantrekt. <laughs> Als ja, je, en dat je hem dan een boete geeft. Dat zou wat zijn. denk ik wel wat, Johan. Dan moeten we, het is jammer dat wij uh, allemaal geen kleur hebben. Anders hadden we, hadden we elkaar voor het wagentje kunnen spannen. En dan heb je dus die roetvegen. die zitten dan onder je mondkapje. Dat kan je dan eigenlijk ook niet goed zien. Een ja. nou, roetveegpiet mag wel. Hè? maar Je mag niet helemaal zwart. Dus als je een beetje een veegje overlaat. dan mag het wel. Maar als je helemaal te gesminkt bent. dan mag het niet. Ik had eerlijk niet weten. Ik heb het ook helemaal niet gelezen. Dus... Nou, het mooie <laughs> is dat we. Uh, er is dan een of andere GroenLinks figuur in Groningen. En die, die vindt het nu het juiste moment om te tweeten dat bij de komende Sinterklaas alleen nog maar uh, anders gesminkte Piet Pieten worden aangenomen. Die, die, dus de enige die hoeven te solliciteren. Zeg. En dan zie je zo'n team staan daaronder van de, van de GroenLinks. En dan zie je, uh, die hebben zo'n groepsfoto gemaakt. En dat is allemaal blanke zijn <laughs> Oh nee, nee, er zit er eentje bij, de ene die een beetje kleurtje heeft, maar... Het is wel, uh, het is wel een, een speciaal geschreven artikel hoor, er staan allemaal van die, uh, ja... Ja, is Els, Pieren. Uh, ja, ja, ja. Uh, H.P. de tijd. H.P. Oh, de tijd sorry. Okay. Ik zal even zeggen dat, dat ik wel oh, ja, dat zelf dat zo dat bijzonder vind. Zeg, van, uh, het gaat over de, de dame die dit allemaal aankondigt het is, diezelfde die, die dus... Uh, ge, ge, hoe zeg je dat goed? Uh, beschuldigd werd dat ze niet echt in Den Haag zou wonen. Hè? Want die had dan, of nou, of ze zou juist wel in Den Haag wonen. Maar zij claimde dan elke keer reiskostenvergoeding omdat ze naar Groningen heen en weer zou reizen. Maar dat was helemaal niet zo. Ja, als ik aan GroenLinks denk, dan denk ik het vooral aan uh, wachtgeldtrekkende schrijvers die ons boekjes weer uh, <laughs> ja, is, uh, Zij wordt hier ook plessen ja. trekster genoemd. En is dat ze dan reiskosten voor Groningen naar Den Haag heen en weer rijden voor GroenLinkser. Dat je dat gewoon uh, ja. over je hart kan, kan verkrijgen. Ja, als, als ze kon vliegen, dan deed ze dat. <laughs> ja, ja, ja. 100 cent per kilometer. Dat moet kunnen. We hebben allebei vlieggehaald. Laat ik het zo dat zeggen. Het is, is voor F mij wel duidelijk... Da. schip om? Ja. <laughs> het is voor mij wel duidelijk dat, dat de schrijver ik... geen, geen, geen GroenLinks stemmer is. Dat, is, ja, dat, dat ja. ligt er wel dik op in ieder geval. Ik denk dat de meeste mensen die uh, kunnen schrijven niet op GroenLinks stemmen. Maar, ik meer. maar in Groningen is het ook alleen maar een grote partij, omdat al die mensen die nog moeten leren schrijven op de stemmen, toch? Ja, en ik kom zelf nooit boven Utrecht. Dat, dat is toch allemaal grasveld. hebben ze een <laughs> nou, dat al die mensen die nog aan het leren zijn, ja, die, uh, die stemmen op GroenLinks. Ja. En als je klaar bent met leren, dan, ja, dan ben je misschien wat wijzer. Ja, <laughs> en en de al die vrouwelijke leden hebben rood haar. Dat is eigenlijk apart, of vind ik dan? Ja, GroenLinks. GroenLinks bestaat al even lang als de LP. In tegenstelling tot de LP heeft die altijd zetels gehad, maar ze hebben ongeveer hetzelfde bereikt. Eh, allemaal van die flutoverwinningen. overwinningen altijd Als ik GroenLinks ergens met wat zij dan hebben bereikt, heb ik gezien, dan is het bijvoorbeeld mos. Mos op een muur of zo. Of een extra boom. Of een van Zwarte Piet. En dan denk ik, samen zeg, je bent op een tijd, die bestaat al, heeft ze 25-jarige bestaan al gevierd. En je mag terugkijken op een succesvolle reeks aan Plutvertoon. <laughs> Slaat het dan. Het is echt zo bizar. Er we zijn wel uh, vijf idealen. En die zijn ook bereikt, maar niet door GroenLinks. Er komt even één griepje voorbij. En uh, ja, meteen uh, zijn alle GroenLinks idealen bereikt. <laughs> Aan basislonen. <laughs> en, uh... hoe, heet die, uh, hoe heet die lijsttrekker van GroenLinks? Uh, Jesse Klaver. Jesse Klaver. Die was niet van de tv weg te slaan. Toen, yeah. uh, toen mensen thuis moesten blijven vanwege de griep. Uh, vanwege de andere ziekte. Dus, um, ja, Dat is ook de... omdat niemand het probeerde hoor, want volgens mij eh, anders was het wel gelukt. <laughs> ik, ik vind het namelijk heel moeilijk om naar hem te kijken. Heel, ja, hij, is, ik weet niet, hij is op een of andere manier een klein beetje vervelend. Hij doet denk, aan, denk aan denken aan die Trudeau. Trudeau, ja precies. Die uh, droepen mij dezelfde soort energie op. Als klaver. Hmm. Uh, maar ik, het viel me op dat hij. Want ik was toen in Nederland. Het viel me op dat hij. bijna in elk programma kon ik hem zien. En dat werd een beetje te gortig. En ja. Het is, oh, het het is, enorm is een beetje te promoted, soort uh, Lyra's doen. Ja, maar het is een beetje triest. Want er gebeurt er iets. en dan komen ze meteen op te proppen. met hun dingetje. En ja, ik weet niet. Ik vind het tenen krommend. Maar kennelijk kunnen heel veel mensen dat gewoon. Uh, ja, gewoon heel rustig. Consumeren als hij dat op die manier zo presenteert. Dus. Het is één grote virtue signaling uh, club. Hè, die allemaal ja. uh, laten zien: van kijk, ons We zijn hier weer hard bezig racisme te bes bestrijden. En ja. Uh, ja, ze, al hun acties zijn hebben een of ander. Um, ja, doel wat inderdaad de bestrijding, is, of milieu redden, of de ja. eh, het Ik een of ander. Als iemand van GroenLinks in beeld is, dan moeten ze gewoon continu, in een klein subschermpje, moeten laten zien in wat voor villa die mensen wonen, <laughs> hè, naar welke witte ze hun kinderen brengen, gewoon continu. Hmm. Continu, ook tennisbaan in... rondhangen. Ja, ja, ja. Dat ze nog een tennissen precies. Dat, dat zouden we eigenlijk moeten maken. Dat ze gewoon elke keer als hij in beeld is, dat we een soort subclipje maken, <laughs> de hoon. Ja, eh, ze waren ook allemaal, uh, allemaal voor een republiek, hè, dus tegen monarchie. Zodra Maxima ja. voorbij komt, dan rennen ze als een soort uh, hanangwagentje achter haar aan. Uh. <laughs> ah, ja. Ja, goed, ja. Maar, ja. hebben we nog meer berichten? Oh jee jongens, nou, ik zet nog even een wijntje in. De hier, nu kan het allemaal nog. Um, ja. Uh, enkelband voor uh, alcoholgebruikers? Misbruikers, hè? Zo? Ja. ik misbruik het niet, natuurlijk, nee. <laughs> Drink met stijl, deze fles is 15 euro. Ik ben geen ben je... alcoholist, want mijn fles oh, is uh, meer dan 4 euro. <laughs> ja, J jullie drinken blikjes, jullie zijn uh, alcoholisten. <laughs> ja. Nee, maar dit is ook weer zoiets wat er eventjes uh, door uh, vert Grapperhaus wordt uh, doorgejast. Tijdens deze, uh, ik let even nu op, want het is een pandemie moment. COVID-1984. Uh, bedankt voor het uh, pleuren van deze term. Maar uh, ja, uh, er wordt dus een, een, uh, na meerdere testfases een alcoholband ingevoerd. En die, gaat dus, die moet je om je enkel doen. En die meet dan ook... 24 uur per dag via het zweetgebruik. Dus die zit in je zweetzokken te ruiken eigenlijk. Of jij uh, weer de alcohol bent. En ik weet niet wat hij dan gaat doen. Als er, uh, hij gaat waarschijnlijk gelijk alarm slaan dan. En er staat dat de alcoholmeter is een effectieve manier om tot gedragsverandering te komen. Daarom wil ik dat de enkelband landelijk ingezet kan worden. Uit de proef is gebleken dat de band positieve invloed heeft op de drager. De deelname aan de proeven met alcohol, alcohol enkelband was afgelopen jaren vrijwillig. Ja, dat is natuurlijk helemaal fout. Uit de resultaten gebleken dat de dragers in het algemeen positief zijn over zo'n band. Ja, als ze er vrijwillig voor gekozen hebben, dan zijn ze natuurlijk natuurlijk positief voor. En nou gaat het dan uh, yeah, uh, richting verplichting. Of ik weet niet of het verplichting is. Het wordt landelijk ingevoerd, maar misschien nog niet verplicht. Uh. Ja, en sowieso. Die, als jij zegt, nee, ik heb er nog niks van geleerd. Dan mag die band ook nog niet af natuurlijk. Dus het, het, het, is, het is alcoholisme is een... Uh... Is een ziekte die met waarschijnlijk een, een van een psychiater of zo uh, gemonitord wordt. En dan zeggen ze: en heeft het al gewerkt? Dan zeg je nee, ik heb nog steeds iedere dag uh, heb ik geen flauw idee waarom dat ik niet zuip. Ja, natuurlijk ga jij zeggen dat jij uh, ervan geleerd hebt, doordat je er zo ja. goed op gewezen wordt. En, ja. Dus net zoals die serie moordenaars in de gevangenis altijd Jezus ontdekken en zo. En dan. Uh, ja. Ja, geloof zijn. Ja, dat ah, er staat niet als zin. laatste zin: inderdaad, de alcoholmeter wordt nog vastgelegd in de wet. Daarna zal de band bij een veroordeling kunnen worden opgelegd. Dus ze springen hier van, uh, nou, het is vrijwillig. En uh, de mensen die er vrijwillig voor kozen, die waren er best breed over. Naar, oh, dan gaan we het maar opleggen. Anders hadden ze het ook wel gedaan hoor. Dat zijn natuurlijk een heel ander soort mensen. Ja, het is, het is inderdaad zo'n voorwensel. Ik denk dat het wel een goed punt is wat Peter zegt. Dat het, uh, het klinkt inderdaad alsof zeg maar, die bevindingen. Die steekproef is zeg maar, gedaan door mensen die het vrijwillig hebben gekozen. Dat klinkt inderdaad wel heel slapjes. En. Um aan de andere kant denk ik wel dat problematisch drugsgebruik is vaak wel een symptoom aan onderliggende problematiek. Dus dat er mensen zijn die hulp nodig hebben, dat, dat wil ik best wel geloven. Als die zeg maar, uh, uh, drugs misbruiken, ook alcohol. En uh, ja, dat is ook als je. Kijk, aan de ene kant vind ik het idee dat er heel veel uh, dwingende regels komen, kijk niet zo aan. Maar aan de andere kant zijn wel vaak. Een kleine groep van probleemmensen verantwoordelijk voor heel veel overlast. Dus ik, ik kan me beide kanten wel voorstellen. Ik kan me wel voorstellen dat je zeg maar um, geen behoefte hebt aan allerlei meetinstrumenten die steeds uh, gemakkelijker gewoon aan mensen worden gehangen. Maar ik kan me aan de kant ook wel voorstellen dat je een kleine groep probleemgevallen uh, op een of andere manier in de, ja, in de perken wilt houden. En onze maatschappij heeft ook niet echt veel andere. Ah, maar geloof jij dan daadwerkelijk dat die enkelband een nuttige invloed heeft op die groep mensen? Dat weet ik niet, maar ik weet wel dat problemen dat vaak wel gecentreerd rond een kleine groep mensen met problemen. En uh, het ongetwijfeld zijn een meer effectieve manier. Maar je zit in Nederland vaak mee dat als je iets door mensen moet laten doen, dan is het te duur. Ja, want mensen zijn heel duur. en um, Kijk, als je, het, als je met een band een effect zeg maar kunt bereiken wat erop komt, dat er eigenlijk op zo wordt gepast. En dat is wel degelijk effectief. Als je een kleine groep probleemveroorzakers hebt en je gaat erop letten, ja, daar zijn we meer experimenten mee gedaan, ook van met mensen die op ze gaan letten, dan veroorzaakt ze veel minder problemen. Dus vanuit dat oogpunt kan ik wel voorstellen dat je, dat je zoiets zoekt. Maar ja, het, het, zo, zo vaak is het uh, hey, uh, er is een heel klein, plausibel dingetje waarmee je er iets eigenlijk uh, voor kan maken. En volgens uh, moet, zit iedereen met een gebakken peer. Ja, ik, denk... Ja, ik denk dat de vrije markt die zou waarschijnlijk nog wel wat andere oplossingen kunnen komen om dan de overlast daarvan te bestrijden effectief. Ook als het uh, maar een kleine groep is die heel veel problemen uh, bezorgt. En uh, ja, misschien is dat gewoon gratis alcoholverstrekking. Maar... Uh... Uh, uh, uh. Ja, wat, wat ook vaak is, kijk, ik heb in zo'n uh, White West buurt gewoond, Tokkie buurt in Nederland. dat was altijd al zo die, moet je zeggen. Volkswijk, volkswijk. Ja, volkswijk. En die, dan heb je mensen, die, je zit al drie generaties in de uitkering, weet je wel, en ben uh, doet er niks meer aan. Dan denk ja, die, die leiden komen toch niet meer uit, die weten niet eens wat werk is. Maar ja, daar zie je dan heel veel van dat alcoholisme en zo, en uh, drugsgebruik en noem maar op. Uh, uh, ja, dat is ook een beetje. Kijk, als mensen weer zouden moeten werken voor hun geld, dan heb je geen tijd om, uh, om, om uh, te, de, aan de drank te gaan en drugs te gebruiken en zo. Hè? En waarschijnlijk voelen ze zich ook wat waardevoller, denk ik. Dat... Ja, uh... Ah, dat ben ik helemaal met je eens. Je moet, uh, ja, als je zeg maar gewoon uh, een soort nuttige balans tussen je inspanning en je, uh, ja, de invulling van je leven hebt. Dat werkt voor de meeste mensen werkt dat heel goed. Maar ja, uh, ik denk dat is wel vaak. Hè? Ik denk dat we het in theorie wel heel snel eens kunnen worden over hoe het zit. Maar ja, in de praktijk, dat gaat gewoon niet gebeuren. Uh, de de, de, de uitkeringssituatie, de manier waarop we met probleemgevallen omgaan. Dat gaat niet van vandaag op morgen tot volgend jaar, gaat het niet op een libertarische of een beetje normale ja. menselijke manier gaat dat niet gebeuren. Het gaat op een manier gebeuren die aan de ene kant uh, ja, uh, dweilen met de kraan open is, maar aan de andere kant ook weer uh, ja, beoogd om effecten te sorteren zonder echte investering. Ja, ja. Dus het is, dat is een beetje een typisch overheid, ze wilden niet het probleem oplossen. Nee, ik denk dat, ik denk met de huidige maatregelen wordt het alleen maar erger. Ik bedoel, dus het zit, uh, half Nederland zit in de, de NOW, hè de, hoe dat? De, wat noodwet en is uh, gewoon open. <laughs> ja, het moet wel degelijk symptoombestrijdend werken. Ja, dus, en wat, als, jij, als jij als overheid iets doet wat symptomen bestrijdt, uh -huh. dan wordt dat door de meeste mensen die op jou gaan stemmen als een acceptabele aanpak geaccepteerd. Uh -huh. Dus het is een hele, wat dat betreft een hele verstandige en het is ook ja, vaak door de probleemgevallen als eerste aan te pakken en pas later meer andere mensen die daar niet, in eerste instantie niet zoveel in aanmerking komen, mee lastig te vallen. Ja, het lijkt me een prima manier om dit zo te introduceren voor ons land. Ja, ja maar we hebben nog meer nieuws. En oh, dan ben ik natuurlijk vergeten wat het andere nieuws was. Oh ja, ja het, is, uh, het is minder druk op de weg. Ik weet niet of het opgevallen is. Ga jij nog wel eens met de auto naar je werk, Peter? Uh, nou, nee, ik ben al een tijdje niet naar mijn werk geweest. Maar... Uh... Ja, ik, eh, laatst ben ik een keer met mijn auto naar mijn werk gegaan. Omdat, eigenlijk omdat de auto weer eens een beetje, een beetje met, met uh, toeren moest maken. Omdat de olie anders allemaal onderin komt. Maar uh, wij beginnen vanaf volgende week weer in een soort uh, ploegendienst naar werk te gaan. Oké, okay, uh, maar, maar, maar was de vraag die ik wil stellen? Was het nou echt veel drukker op de weg? Of, uh... Uh, nou, toen ik ging nog niet. Maar ik hoor, okay. ik hoor er om me heen dat het wel weer druk aan het worden is, ja. Oké, okay, nou in ieder geval, ondanks dat er een dip was in een aantal uh, vehikels op de weg, uh, is, er toch, uh, ja, is dat in het aantal verkeersdoden niet te merken gelijk gebleven? Nee. Nee, er staat ja. hier. Kinderen en ouderen. De kans om bij een ongeval gewond te raken of om het leven te komen is de afgelopen twee maanden zelfs met ruim 30% gestegen. In Limburg en Gelderland ligt de kans zelfs bijna de helft hoger. Ook Zuid-Holland, Overijssel, Brabant is het aantal ongevallen relatief hoog. De oorzaak ligt in de mate van verstedelijking. Hoe meer wegen buiten bebouwde kom een provincie telt, hoe vaker ongelukken een ernstige fataal afloop hebben. Met name kinderen en ouderen lopen meer risico op een fataal ongeval, blijkt uit de analyse van verkeerskundige ict bureau via Erik Donkers van VIA. Bij kinderen speelt het waarschijnlijk mee dat ze nadat de scholen dichtgingen, meer buiten zijn gaan spelen en fietsen. Ook ouderen ja. fietsen beduidend meer nu de horeca-musea, winkels en theaters dicht zijn, komen daarbij vaker om. Ongelukken doen zich daarbij relatief voor. Vaak met de e-bike voor, daar hebben oh. we gewoon die e-bike oh, afschaffen. Dat wordt ook meegeteld natuurlijk. Mm. Al die, die oude mensen die dan thuis zitten en denken, ja ik moet toch bewegen, kijk oh, maar ik dan ik dan even op de e-bike. E huh? ik, ik dacht dat, dat, we op, ten... uh, dat is gewoon de oude mensen in het algemeen af te schaffen. <laughs> Ja, Dat is ja, niet. Dat, dat dit voor bedoeld is, hè, om de AOE weer dekkend te krijgen. Absoluut. Een complottheorie, dat is wat een van onze is. Uh, alle maatregelen zijn ook niet echt de uh, begunstig van ouderen. wat je dan ziet is omdat je, je hebt, zeg maar, een soort collectieve uh, zonder, het zou me niks verbazen dat uh, in een collectief gezondheidssysteem iets, ja maar jij bent al oud we gaan jou niet meer behandelen je bent, wel een, je bent niet de klant je bent te oud om nog te behandelen Oud, dat, is gewoon... dat is gebeurd, toch? Daar zijn verhalen voor. Dat mensen, ja, het is, we hebben het nu zo druk, jij bent te oud. Jij mag niet meer. Toch? Ja. Het is zo, Klaas. Als je, volgens mij is het getal in Nederland, dat is anders dan in België en in elk ander land, is het 80.000 euro per levensjaar. Dus als de ingreep jouw één vol extra levensjaar extra oplevert, dan mag de behandeling 80.000 euro kosten. Gaat het daar overheen, dan is het dus inderdaad, dan ben je uitbehandeld volgens de verzekeraar. Mooi man. En dan kan je dat verschil waarschijnlijk niet zelf bijleggen. Nee, nee, dat denk ik ook niet. Niet in Nederland. Moet je op gezondheidsvakantie. Maar het is de laatste twee weken weer een beetje drukker aan het worden. En daarvoor was het echt veel rustiger geweest. Maar het is nu nog steeds rustig. Je hoort het wel. Je zit nog wel eens op de weg? Heel vaak. En als je. Um, uh, je kan het ook aan de files zien. De, welke files er zijn en hoe groot die zijn. En dan hoef je niet eens de straat op. Maar als je daar gewoon op kunt vertrouwen. Dan hoor je ook gewoon dat het bijna. Ja. Het is echt super rustig in verhouding. Er zijn. staat hier ook. Er zijn minder blikschades. Door, ja. je hebt natuurlijk normaal door de files en zo. Heb je allemaal blikschades. En die zijn er niet meer. Dus nee. Die zijn er minder. En, maar de onge ongevallen die er zijn. Die zijn dan ernstiger. Ja. Ja, maar even kijken, de burgemeesters zijn het zat. Die potverdoren die privacy. Ja, wat hebben ze tegen de privacy? Maar nou, dat heeft levens gekost, hè? Dus. Ah, ja. dat, dat nou, nee, er het staat eigenlijk dat het het doden heeft gekost. Dus het staat net nee. verkeerd om in de Telegraaf, maar goed. Ja, nee, ik heb ook gelijk. Oh, you want people to die? <laughs> yeah. Ja. Heeft levens gered, zeg je eigenlijk, als je dit zo zou lezen hoor. Doodige... Ja, dat, dat ja. heeft extra doden gekost, staat dat. Nou, er zijn er minder doden dan normaal. Nee, of dit niet of is de, dat... werkelijk, uh, de Telegraaf wil eigenlijk inderdaad dat iedereen maar gewoon doodgaat. Maar, uh. Nee, ik denk dat je gelijk hebt dat het een uh, taalfoutje is. Ja. Maar er uh, staat hier van... Uh... Ja, waar het mij dan uh, om ging, eigenlijk vooral, is dat je krijgt nu op, op, opeens een lading dingen van privacy is slecht overheen. Want de burgemeesters zeggen dat dus, ze uh, kwamen tijdens de uitbraak van het coronavirus in de problemen. Omdat ze met het oog oh, op de privacy niet alle informatie konden delen. En ja, het is natuurlijk, gaat gewoon allemaal mis als als een burgemeester niet die alle informatie heeft. Ja, dan uh, en uh, in verpleeghuizen raakten mensen besmet en gingen dood, maar ze mochten dat niet naar buiten brengen. Dus. Uh, vanwege de privacy, dus dat heb ik wel vaker in het idee, dat die hele privacy, die, die kom je alleen maar tegen als het jou heel slecht uitkomt, als, als je denkt van uh, ik moet van de ene dokter, uh, moet mijn informatie bij de andere dokter zijn, dan is er opeens een privacy wall tussen. En dan denk je van, uh, of je, als je je, uh, je zieke moeder naar het ziekenhuis brengt, dan mag je opeens niet weten wat er aan de hand is om ze te kunnen helpen vanwege de privacy. Jij komt privacybescherming door de overheid, tegen, uh, overheid alleen maar tegen als het absoluut vervelend is. Dan krijg je een heel negatief imago, dan krijg je dat er een hele hoop mensen zeggen, schaf dat eens af, die onzin met die privacy. Alleen maar lastig. En dat is volgens mij de, de roep des volks waar ze dan op zitten te wachten om ja om het helemaal uh, transparant te maken voor de overheden. Ja, ze ik, zetten... ik heb zelf ook niks van dat uh, privacy in acht wordt genomen. Ik ga er gewoon vanuit dat alle overheidsinstanties gewoon alle data met elkaar ja. delen. Ja. En dat, uh, dat ze alleen af en toe, als ze erop handelen, in acht nemen, dat ze handelen op wat ze hadden kunnen weten. En, dat ze, en als dat aan het licht komt... en als, dat dan de, als toch een privacy-schending aan het licht komt... dan wordt daar ook moeilijk over gedaan. Maar ik ga ervan uit dat de privacy gewoon een is. En dat het inderdaad alleen wordt beoefend... door mensen die bang zijn om de wet te breken. Maar ik ga ervan uit dat... Uh, ja, de overheid gewoon alles... Uh, ik kan me niet voorstellen dat de belastingdienst... bij een andere organisatie uh, geen gegevens krijgt... omdat er een privacy is. Dat, uh, nee, dat nee dat, uh, daar ga ik ook van uit. Maar ik denk dat de meeste mensen... Uh, ja, nog, die hebben het idee dat er over beschermt tegen, tegen privacy schendingen en die, die worden zo volgens mij voorgeprogrammeerd met een negatief gevoel bij privacy bescherming en waarschijnlijk slepen die, uh, uh, gaan die het onderuit lopen wat er nog over is. Je zou het ook ja, tegen wat... kunnen gebruiken, als ze bijvoorbeeld tegen jou zeggen van hey we hebben op jouw bitcoin wallet gekeken en we zagen dit, dit staan, kan jij zeggen ja maar wacht eens even, dat is een schending van mijn privacy. Nee. Of geldt het ja, dan weer dat, niet? Ik denk dat je daar niet, veel, niet ver mee komt, inderdaad. Ja, maar zie je, dan, dan meet ze toch met twee maten. Ja, daar, daarom, komt er dus, daarom komt er dus over twee dagen die nieuwe wet doorheen. En dan uh, hebben ze ah. dat ook weer dichtgespijkerd. Ja, ja. Ah, ik denk dat het, uh, ja, maar ze het hebben al zout... mensen opgepakt. Hè? Dus, uh, ik kan me krantartikel herinneren dat ze iemand met bitcoins hebben gepakt. ergens Iemand met bitcoin? Nou, dat lijkt me heel sterk. Ja, die had het dat gewoon die... gekocht bij BTC Direct. Ah, ja, oké. Okay, ja, okay. Of aangeboden dan... bij BTC Direct. Ja, precies. Ja. Maar goed, jij wilt iets zeggen. Nee, dat is wat anders. maar Je, je, je, je hebt geen bit... bitcoins, heb je niet. Je hebt niet de hm. bitcoins bij je hebt gewoon ja, een telefoon met een wallet erop ja, ja ja ja nee ik denk dat het uh, het is al verloren zaken, die zal ongetwijfeld minder en minder rooskleurig worden. Ik, ik geloof ook dat de grote, grote ontdekking van deze crisistijd is ook dat we een nog sterkere overheid nodig hebben. Ja. Dus, ja. Uh, ja. Ik, maar, ik weet, maar is het al, ik heb, ja we kunnen wel over hebben maar ik, het is toch al lang gepasseerd, het gaat toch niet meer goed komen? Het gaat alleen maar ja, slechter worden. En, ja, ja, bij ja Iedereen ziet, zou mogelijk daar die willen kunnen komen. Dat is een voorbeeld van die video, je zit er zo gerijd te vertellen. Ja. Hier ja, zat je ja, op te wachten. Je, je, je kon zeggen. Want jij, ik weet, weet je nou, uh, je lijstje van tien dingen die er dan zouden gebeuren? Ja, nou, dat, ja? dat wordt steeds actueler, die lijst. Ja, ja, ja. Dus jij bent net zoals zo'n profeet ja, die uh, dan zit te kijken: van, zie <laughs> je wel, ik heb voorspeld Nina V. Uh, ja, ja. zou ondergaan in zwavel en uh, vuur. Nee, het is niet maar Kijk, je kan je er wel druk over maken, maar ik ga er niks aan veranderen. Uh, en, andere mensen willen kennelijk dat het zo gaat. Dus je kan het alleen maar aannemen. En dan uh, daarop op je handel aanproberen te passen. En proberen om uh, ja, daarin een pad te vinden. Dat je er ja, op een of andere manier voor jou het beste van maakt. Dus als je zeg maar uh, moet beslissen over dingen in je leven. Dan moet je er gewoon rekening mee houden. Dat uh, andere mensen uh, ja, die gaan het gewoon heel vervelend maken voor jou. Omdat ze graag een hele grote overheid hebben die met zich met alles wil bemoeien. Dus voor jou eigen leven, moet je er rekening mee houden, dat, dat is gewoon een feit en dat wordt erger. En ja, als je dat weet, dan je, je kan je er wel over opwinden, maar dan word, je, dan word je die boze man die op Vrijheid Radio erover gaat brullen. En ik denk dat je, ik nou, denk, hier denk, lachen we er over. Nou, geen reden om mij aan te volgen, Klaas. Nee, dan kun je beter naar Jensen gaan. Nou, ik kan boze man gewoon, die iedereen probeert op te fokken, ja. zodat ze zijn t-shirts gaan kopen. En, maar zo, zo, sommige dingen zijn zo uh -huh. te zo simplistisch. En dan denk ik, ja, goed als mensen daar vervallen Ik kan er alleen maar om lachen. Ik kan er ook niet zorgen over gaan maken. Ik kan er ook niet boos over maken. Uh, ik, ik ben er soms wel angstig om. Ik denk, ja hoe, hoe gek gaat het worden? Hè? Moet ik, ga ik in mijn leven nog meemaken dat ik... Uh, moet het nog raar worden? Ik, ik weet niet op wat voor tijdspad we zitten. Dat vind ik eigenlijk het enige spannende eraan. Dan is het over uh, vijf jaar al gruwelijk... Of kan ik nog open worden zonder dat het gruwelijk is? Ja, daar kan ik er wel zorgen over maken. Maar ik weet zeker dat ik er niks aan kan veranderen. Ja, ja en toch zit je in deze uitzending. Dat is toch altijd zo'n idee dat, uh, dat wie, wie weet kan je nog wat... Uh Oh, nee. Maar ik moet zeggen, ik, ik achterkant ook heel, heel uh, klein dat, het, dat, er, ja, dat je wat kan zeggen. Of dat je in deze enorme golf, dat je daar veranderingen aan kan brengen. Net zo min als je het, het fascisme kon tegenhouden of het, het, het communisme. Uh, toen dat eenmaal ja, een, een, een golf werd onder de mensen, dan kan je praten als brugman. Maar je wordt er alleen maar om op vergewalst waarschijnlijk. Maar het is ja. wel heel voorspelbaar dat wat de overheid doet, er komt een crisis en dan gaat er van alles mis. En dan ja. zeggen ze altijd, ja, maar we hebben meer macht nodig, we hebben meer geld nodig, we hebben meer, uh, ja. minder privacy van de burgers. We moeten meer weten over de burgers, meer camera's overal, meer in zijn bankrekening snuffelen. Uh, ja. uh, we moeten hem in kunnen injecteren met alles wat we willen hebben. We moeten een enkelband om, zijn, om zijn, uh, zijn enkel hebben. En ja, zo komen ze altijd met een hele lijst van dingen. Die, die, oh, het is gewoon altijd hetzelfde. Eh, bij elke crisis. Als ik nu uh, nog bij de Libertarische iets zou doen, dan zou ik daar ook op inzetten. Gewoon, van, het, het lijkt zo logisch om het allemaal om het strenger te doen. Meer overheid te vragen, overheid meer macht te geven. Maar nou, laten we het dus eens allemaal helemaal anders doen. We hebben, we hebben die escalerende tendens van... Uh, maar dat is, wij zien het als een escalerende tendens van overheidsmachtstoename... Maar Heel veel mensen zien het bijvoorbeeld als dat de overheid zeg maar ruimte heeft gegeven aan de markt en dat het dan mislukt is en dat ze dan toch weer moeten ingrijpen. En dat is niet zo, want ze hebben gewoon een gigantisch overheidsgereguleerd netwerk gemaakt en daar wat uh, corporaties in laten spelen. Maar zo wordt het niet ge geërvaard. Dat is niet de ervaring van mensen. Mensen ervaren dat er heel veel vrijheid is en ze kunnen ook zonder blik en blozen vrijheid vieren. Op 5 mei. Als mm -hmm. ze opgesloten zitten. Ja, het ja, was opgesloten. Ja, nou, dat is, dat is precies de, de houding. Vanaf, vanaf het balkon wil Wilhelmus zingen. Ja, en dan krijg, je, dan krijg je een boete van een boa omdat je met z'n drieën op het balkon zit. Ja. Het Wilhelmus te zingen. Dat is bij uitstek de houding waarin zit. En het is nu al zo dat. Uh, ja, jij kan misschien wel denken van wij kunnen een stem zijn daarin maar die stem wordt alleen al in de hoeveelheid Uncle Toms compleet vervaagd de hoeftijd mensen die, die, hm? die zelf niet in de overheid zit, die niet direct daar de vrucht van trekt, die toch bereid is om ook zijn tanden te laten zien, ten behoefte van beleid dat is gigantisch, dat is onvoorstelbaar de Karen, dus, karens worden dat toch genoemd Helemaal op ja, is... Facebook, iedereen vingerwaggend zit te uh, beschuldigen als ze een, uh, een neus buiten de deur steken. Nee, dat, er zijn heel veel mensen die gewoon ook... Uh... Alleen maar, de enige oplossing is dat iedereen zich precies aan de quarantaine regels moet houden. De enige oplossing is iedereen in pas met hoe het moet hoe besloten wordt voor jou. Niet zelf beter doen als je dat kan. Niet zelf anders doen als je dat wenst. Nee, gewoon meedoen met alles. En als je niet meedoet, dan, ja, dan is het echt delete. Uh, <laughs> ja, het is een enorm soort volgzame, autoriteiten En wat me ook heel erg tegenvalt, dat is wetenschap. Dat was vroeger altijd iets van een, een bepaalde methode om een goede, tot een goede conclusie te komen. Maar het is nu helemaal verworden dat uh, je moet de wetenschapspaus volgen. Het is gewoon een, een religie, een soort cult geworden. Het is, ja. En, en dan, als er dan verschillende wetenschapspauzen zijn... die tegenovergestelde dingen zien... dan, dan moeten ze ook ogenblikkelijk moeten die verwijderd worden. YouTube zit gewoon gelijk... oh, dus, nee, maar die heeft een verkeerde... Heb, die moet er gelijk vanaf. Want, want uh, ja, anders zouden de, de, de cultleden in, in verwarring gebracht kunnen worden. Uh. En, uh, ja, dat vind ik ook een, een van de grote teleurstellingen hiervan. De, de, ja, de, ik wil niet zeggen de ondergang van de wetenschap... want er zijn natuurlijk een heleboel mensen... die nog fijn wetenschap zitten te bedrijven. Maar uh, ja... Wat, het wordt wel heel erg verbouwd tot iets heel, um, ja, tot een, tot een religie eigenlijk. Echte wetenschap is net als bitcoin proof of work. <laughs> dus iedereen kan gewoon wetenschap toepassen en uh, ook als het uh, als de, de wetenschappers geen echte wetenschap meer doen, dan kan toch iedereen nog opzoeken, hopelijk kun je nog steeds vinden wat de wetenschappelijke methode is en mocht je een veld hebben waar je dat kan toepassen, dan kun je het nog steeds doen het is niet uh, verboden hm. maar ja, uh, ja. Ja, dan, dan rest ons de vraag, je zegt nou we, kunnen, we hebben er geen invloed op en je kan het alleen een beetje bekijken hoe het berg gaat maar is er een punt dat, dat men een grens trekt. Dat ook de, dat zelfs de, de prols in dit uh, 1984 drama, zeg maar, niet meer de, de cognitieve dissonantie aankunnen van alle verschillende, alle, alle, alle glitches in de matrix die op ze afkomen. En dat ze toch in opstand komen of, of dat, het, dat het toch een, een weg weer naar boven vindt. Nee, ik denk dat, uh, wat je ook in 1984 ziet, is dat zeg maar die uh, die ogenschijnlijke overduidelijke tegenstrijdigheid, wordt maar door weinig mensen ervaren. En die mensen worden ook gewoon gefilterd. En dat is ook wat nu zo is. De, wat jij misschien als een tegenstrijdigheid of een glitch kan zien, dan wordt dat niet ervaren door andere mensen. Heel dus veel andere mensen, die zullen wij spreken, voor dat er Zeg voor dat er geldproblemen komen, dan zal dat heel aannemelijk zijn dat het vanuit een ander aspect van de crisis komt. Ja, komt door kapitalisten. Dat... Nee, ik nee, kunt te veel ja, ja, en in plaats vanuit het uh, ja, enorm bijdrukken van munten, zonder dat daar waarden tegenover staan. En um, ja, ik, ik weet niet wat voor andere glitches jij denkt te weten, maar ik, ik denk als we er even creatief over nadenken, dat we elke glitch die we kunnen verzinnen, dat ze ook uh, zeg maar een rationalisatie uh, kunnen verzinnen die niet eens in de cognitieve dissonantie registreert. Ja, nee, ik denk dat wij kunnen allemaal denk ik wel goed het, uh, het Big Brother standpunt bedenken over een, een bepaalde de, de onderdaan wordt ergens mee geconfronteerd. En Big Brother heeft er een bepaalde verklaring voor en mensen willen dat geloven als die in die cult zit. Maar het gaat natuurlijk in de geschiedenis niet alleen maar bergafwaarts en alleen maar uh, richting een concentratiekamp. Er, er, het stopt wel eens eerder en dan, uh, ja, dan keert het om of zo. En, ja, dus de vraag is een beetje wat voor soort uh, catalysts zijn er om dat om te keren? Ja, vaak andere machtsblokken. Je hebt vaak uh, concurrent. Dat als je marktwerking nodig hebt, soms is vanuit de marktwerkende concurrentie met andere machtsblokken, is het nodig om lokaal tijdelijk de vrijheid op te voeren. Zodat de productiviteit toeneemt. Het is namelijk wel zo dat bij te strenge uh, duimschroeven en te grote overheid is de productiviteit gaan lagen. En als ja. jij nog moet concurreren met een ander machtsblok, dan heb jij op een gegeven moment. Een beetje voor de keus om, uh, ja, om die economie, om die marktwerking weer meer ruimte te geven, dat de productiviteit van jouw machtsblok toeneemt. Maar zolang de, uh, de competi competitie van de machtsblokken eruit in jouw voordeel is, is er niet echt een incentive om. Die vrijheid te laten toenemen en die productiviteit op te voeren. Dan is eigenlijk alleen maar uh, meer waarde in het meer oogsten en het meer uitbreiden van de overheid. En ik denk ja, dan als zou je zijn... zeggen, als, het, als, het, als je dan globalisme hebt en het, het is één grote wereldregering geworden, dan heb je dat nooit meer eigenlijk. Het is maar één machtsblok dan. Precies. Ook dat, ook dat valt denk ik wel een keer uit elkaar. Dat zou, dat zou kunnen, omdat mensen nog niet uh, eeuwig leven. Dus je hebt generaties, je hebt andere belangen. En je hebt nieuwe generaties van mensen met macht en dan kun je weer splitsing krijgen. Maar dan krijg je weer dat er een strijd is. Ik denk dat er een strijd is tussen machtwillende mensen... die als uh, voeding voor hun machtspositie vrijheid moeten toegeven aan hun onderlings. Dat is waar het vandaan komt. Ik denk dat wij, de normale mens, door de geschiedenis heen... heeft, zeg maar, naast dat hij het kanonnenvoer was... vrijheid ervaren, omdat hij die beloning nodig had om genoeg prestatie te leveren. Ik denk dat er weinig voorbeelden in de geschiedenis zijn... waar vrijheid puur bewonnen is... Door normale mensen en ook is door normale mensen. Zonder dat het een machthebber was die daar zeg maar een secundair doel bij had. En uiteindelijk weer een koers ging varen van minder vrijheid. Je ziet op een gegeven moment, ja er zijn natuurlijk revoluties en die eindigen ook niet altijd goed. Maar dat ze het toch te bond maken. Want ze raken meestal de touch wel kwijt met de bevolking. Dan hebben ze dus een strijd in hun eigen gelederen. Dan heb je zo'n burgeroorlog. Ja. Dat kan. En dat is ook te hopen. Ik denk dat onze grootste hoop is dat er in Amerika een groot genoeg groep is... die gewoon niet accepteert dat er, uh, ja, dat er te veel vrijheid uit de wereld verdwijnt. Ja, ik heb wel eens het idee dat wat er... Walter de, de groundwave, zeg maar, de, de onderstroom die er in de samenleving zit, dat rechtspopulisme heel erg is. Nou, dat dat uh, tegen de verdrukking ingroeit. En dat dat een beetje, als je, als je naar de toekomst kijkt, wie het, wie het gaat winnen. Ik denk dat, ja, dat men, het, dat, uh, ja, dat social justice warriors en dat men dat een beetje zat aan het worden is. Ja. Maar, ja, ja dat, dat verder is, gaat zo. daarna, weet ik niet. Nee, maar ik snap wat je zegt en ik denk ook wel dat de... Uh, Kijk, de macht, ik geloof niet als een soort continue macht die altijd in de hand is geweest. Ik, ik kan wezen van dezelfde mensen. Ik denk wel degelijk dat macht kan wisselen. En dat ja. kan soms heel snel. Ik denk dat de geschiedenis vol zit met momenten waarop zeg maar, het machtsbalans is veranderd. En dat een andere groep mensen uh, aan de macht kwam en weer zeggenschap claimde over de massa. Wat ik bedoel is dat er niet vaak een moment is geweest waar de massa zeg maar bewust niet een soort leider had. Om dat machtsvacuum op te vullen. Want de massa gewoon zei van ja, we willen weg met de oude. En een nieuw is gewoon niemand. Hmm. Kijk, dat is wat je wil. En dat is nooit gebeurd. Het is vast gebeurd. Als ik zeg dat het nooit is gebeurd, is het vast wel een keer gebeurd. Maar normaal gesproken heb je een soort wisseling van de macht. En gebeurt er eigenlijk niks. Voor normale mensen gebeurt er heel weinig. Misschien ja, maar het is een revolutie. Hè? Dus het is een omwenteling. Er komt gewoon weer een nieuw is... rad naar voren. Hè? Ja, heel goed gezegd. Je bent dan terug bij af, zeg maar. Of niet, bedoel ik. Maar niet. Ja. Ja, dat, dat, dat is wel meestal wat er gebeurt. Dat is natuurlijk waar je niet op hoopt, Maar ja, je had het net over die, de mogelijkheden om tegenstrijdigheden in de matrix toch gewoon niet te kunnen zien. Ik, ik, ik had, zag iemand die postte dat uh, de bericht over die mondkapjes in Nederland. Dat je verplicht bent een mondkapje te dragen in de trein. Maar niet, je mag niet een, een chirurgisch mondkapje dat heel goed is. <laughs> maar je, je moet een slecht mondkapje dragen. En, en als je, je kan een boete krijgen voor het niet dragen van een mondkapje. En voor een te goed, goed, te goed mondkapje. Maar je moet verplicht een... Een, te slecht, een slecht mondkapje hebben. Zeg maar. Dat is en, echt heel, heel bizar is dat. Ja, ja en er zijn dan mensen die dat lezen. Dus er, er, er was iemand die zei van me, mega feestpalm zeg maar, wat is dit voor, uh, voor onzin? En dan reageert ja. er iemand, en ik zal ze naam niet noemen, maar die zegt, lekker janken. Er is een wereldwijde pandemie. En mensen gaan zitten zeuren over tegenstrijdigheden. Het ene moment pleit iedereen voor minder vastgereguleerde samenleving, met meer ruimte voor interpretatie. het andere moment moet elke onzekerheid weggeregeld worden. Dus dat is ja. iemand die, die uh, is er dan boos op degene die deze tegenstrijdigheid. En hij klaagt erover van: zit niet te zeuren ja. over tegenstrijdigheden. Accepteer die tegenstrijdigheden. En dat ja. is dat is gewoon uh, ja, dat, is, dat is eigenlijk de dubbelthink waar je het in Orwell ook over ging. Ja. Van, dat je twee ja. tegengestelde ja. concepten ja. tegelijkertijd in je hoofd als waar. Ja. Hout. komt zijn naam met een uh, R uh, trouwens. Ja. <laughs> Onze RIVM-medewerker. Ja. Ja, Ga verder. Nee, nou, ja, ik, zei, ja. ik zei voor de grap... Oceanië is altijd de vijand geweest. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja dat was ja. ook zo. Maar dat, dat is de absolute macht eigenlijk. Ik, dat een overheid... die kan dus in het Big Brother geval... midden in een speech de vijand veranderen. En zeggen dat dat al die jaren zo geweest is. En ja. bij een absolute macht... verandert de hele pro-toestand... instantaan mee gelijk in, in dat ja. idee. En eigenlijk is dat een soort... Te teken van de, van de alfa-mail je de enorme alfa-mail hebt, die kan, die kan de andere enorme domme dingen laten geloven en laten doen. En ja. dat is gewoon een teken van, de, van absolute macht en controle. Als jij de meest zinloze dingen uh, kan, kan uh, opleggen aan de samenleving. Ja. Dus een, een, een ander voorbeeld wat ik voorbij zag komen is dat was een mo heel mooi ja, soort campingtoilet met een wasbakker erbij en zo. Die hadden ze gesloten om de, het wisselen, uitwisselen van virussen. En dan hadden ze er. Ja, mensen moeten nog steeds naar het toilet toe hadden ze er twee van die, van die chemische toiletjes naast gezet maar daar kon je dan je handen niet meer wassen dus het resultaat was <laughs> dat, dat je dat je handen niet meer kon wassen maar het was eigenlijk, eigenlijk gewoon een stuk slechter gemaakt en, ja. en dat, dat is dat is, het, dat is het ultiem alfa signaal. Als jij zo krachtig bent en de mensen zo onder controle hebt dat je ze gewoon hele domme dingen kan laten doen en kan laten verdedigen. Ook. Dat ze dat tegen anderen verdedigen. Ja. Maar uh, we gaan het even over seks hebben, jongens. En, uh, ja, ik, ik, ik, had, ik had een bruggetje. Ik had een bruggetje. Ik had een bruggetje. En jullie hadden het over van uh, wanneer is het moment dat de mensen het zat zijn. Ja, misschien is dat wel van wanneer de overheid onder de lakens komt uh, kijken. En hier heb ik wel een bevestiging ervan. RIVM trekt zich terug. Uh... <laughs> ja, ja, ja. Ik begin hier al te lachen. Oké, okay, ja, maak ja, hem af, de maak de hem af. Het ging over de SexBuddy. Ja, en dan eindigt het artikel. Het ging over de SexBuddy. Laatste zin van het artikel. Een van de trends is daardoor onder andere het aanschaffen van een huisdier. Om toch nog iets te hebben om mee te knuffelen. Een geit of zo? Ze hadden een bericht op de website geplaatst, RIVM, dat, uh, dat singles weer een seksbuddy mogen zoeken. en. Dat hebben ze inmiddels ook weer afgehaald, want de term seksbuddy en knuffelmaatje, uh, die waren iets te, uh, wat, wat, wat moet ik even het goede woord, uh, ongenuanceerd, was iets te ongenuanceerd. Ja, wat ja, moet ik verder van zeggen, inderdaad, behoorlijk vergaande adviezen van de overheid. Hè? En je vraagt ja, je ook af aan. van. Uh, en, en, zeg maar, ja, die uitspraak was is er iets te voorbaar Dat singles maar een seksbuddy op moest zoeken Dat leidde tot zoveel reacties op social media dat de instelling ervan schrok. En, en dat, het is niet de bedoeling dat singles nu in het wilde weg een tijdelijke partner gaan zoeken. Dus dan gaan ze dat. Uh, maar ja, je vraagt je wel eens af in wat, voor, wat, wat voor soort mensen dat zijn. die zich door de RIVM laten voorschrijven hoe hun seksleven eruit gaat zien. Hè? Ja, die stemmen dus, allemaal groen links Peter. <laughs> ja, ik denk het. En wachten op iemand die uit die situatie komt trekken. <laughs> nou ja, als, als die mensen zich vrijwillig uh, onderwerpen, dan verdienen ze ook niet beter. Ik kan me niet voorstellen dat dan okay. wel mensen. Uh, maar Je, je hebt uh, toch al die mensen dat... die geen maag voor het huwelijk willen zijn vanwege Jezus of zo? Nee, maar dat is, dat, dat is allemaal heel principeel, daar is niks mis mee. Stel je voor dat jij al uh, actief bent met iemand, maar dan, uh, ja, dan zijn deze wijzigingen er. Dan ga je lekker afstand zitten houden? Nee, toch. Maar ah, ik kan me niet voorstellen. Dat... Ah, de, de, de, de, heb je dat artikel meegekregen, Klaas, of niet? Nee, er werden dus het... allerlei. corona daar geadviseerd. En dan moest je dus <laughs> uh, uh, via de webcam of uh, op anderhalve meter afstand van elkaar uh, gaan masturberen. En allemaal dat soort teksten <laughs> kwamen eruit. Ja. Ja. Ik heb even ja. plaatjes voorbij. Ik, uh... Psycho, ja, hoe, je, een, dat dus... hoe je standje kan houden, maar toch gezicht, anderhalve ja, ja, meter Een paar weken na dat eerste artikel hebben ze dus een artikel weer geschreven waarin dat ze dus een seksbuddy liepen aan te raden en een knuffelmaatje. En dat artikel, daar zijn ze nou weer op teruggekomen, want dat was te ongenuanceerd. <laughs> dus. Ja, dat is. Ja, ik stel voor me dat op een gegeven moment gaan sekshuizen weer open. En dan uh, condooms zijn passé, maar je moet nog wel een mondkapje hebben. Ja. Ja, ik las laatst zo'n meme en die zei van: uh, wat was het nou ook alweer? Als je, uh, als je een mondkapje aan doet in de auto, dan moet je ook uh, vertaan als je gaat slapen, een condoom gaan dragen, weet je wel? Ja, dat, ja, ja. Uh, oh, ja, ja, alleen, ja, want je denk... kon ook uh, corona krijgen via sperma. Dat hebben we ook al behandeld. Ja, ja, ja. En, uh, ja. en via winden, via winden laten ook al. Ja. ja. ja. O oh ja, het zat ook al op geiten en op groenten. Dus... Ja, ja. oh, oh, oh, oh. Het is echt een hele wonderbaarlijke ziekte, dit. Ja. Maar je moet maar geen hoofd noemen of zo, want dan, uh, nou, dan krijg je toch de wind van voren van alle Karens over de hele wereld Wind van voren, we hebben het net gehoord dat hij niet wind ja, De wind van achter is dat Oh ja, ja. Nee, Maar goed We hadden nog een ander bericht, want we vroegen ons al een paar uitzendingen af hoe het met Tinder zit nou, hier hebben we een Tinderbericht. Ja, en dit is ook, mag ik daar heel even? Dit is weer eentje van de Telegraaf. En de Telegraaf die zegt tegenwoordig onder elk bericht. En dat staat dus ook onder dit bericht. Nu u hier bent, terwijl de wereld in de greep is van het coronavirus. Want dat zegt dus ook elke media outlet overal bij, van ja, het zijn zulke bijzondere tijden? Moet je dan horen, oh, hoe gaat het bij jou? Nou, in deze tijd mag ik niet klagen, weet je wel, maar dat soort... Uh... <lacht> Terwijl de wereld in de greep is van het coronavirus, neemt de behoefte aan informatie flink toe. Betrouwbare informatie, toegankelijk en helder verwoord. Nou, daar gaan we. Die komt, komt er hier komt het artikel. Dit is de kop. Eerste zoen op Tinder deed eindelijk voor, voor vrouwen uh, op spoedeisende hulp. Iedereen die gaat dus denken van, nou, uh, corona. Nee, ze was, ja. ze was uh, allergisch voor pindas. pindas. Ja. En hij had net een Ik uh, Maar dit werd heel gegeten. veel gedeeld, daarom heb ik hem even erin gegooid. De reden dat ik hem deelde was, ik zag hem op social media. Komen, maar zie je wel. En niemand had ja. het artikel gelezen. <laughs> ja, ja, ja. En in die kopje, of in die dat eerste, rest, uh, hoe zeg je dat, in die eerste <laughs> Alinea, dik gedrukte Alinea, staat dan ook, de twee hadden elkaar leren kennen op Tinder en besloten ondanks het coronavirus toch af te spreken. Het afspraakje verliep alles behalve gepland. Nou, cliffhanger, wat, wat zou er ja, nou ja, ja. precies gaan gebeuren? <laughs> <Ja>. <laughs> hij had dus, uh, hij had dus, uh, uh, ik zal het even verder lezen. Al begon het zo, nog zo leuk. Charles en Samara hadden bij, het, bij hem thuis afgesproken. omdat alle kroegen en restaurants nog gesloten zijn door het virus. De date ging erg goed. Dus op een gegeven moment hebben we gezoend Zo vertelde Samara. Uh, en toen uh, kreeg ze ineens heftig tintelend gevoel in haar mond. En uh, ja, dat is de broodje ja, pindakaas. De in haar ja, hij had een broodje pindakaas gegeten. ja, ja toen. Uh, ja. En hij was op de intensive care. En uh, kreeg zo'n beadering. Mee, is in de keel. Dat is wel heftig. Nou, dat weet ik niet hoor, ik heb het niet verder gelezen. Maar <laughs> is de bijsluiter wel? Ik ga niet uh, mee contain nat. Nog een keer? Ja, zeker. In de D zit er geen bijschrijver bij, hè? Mee contain nat. Oh ja, ja, ja. ja. <laughs> uh. Dacht dat het wel grappig zou zijn. Ja, ik denk, nee, ik, ik hoorde het niet goed. Ja, goed, ja, nou ja, goed. Het is, er is nog leven op, de oude uh, op, klas, op het de Klaas, zou wel een leuke zijn geweest als hij dan als afsluitende zin op dat artikel had gezegd zolang het bij een pinda blijft en ze wel tegen andere noten kan, vind ik het niet erg. Sorry. Ja. Ja, ja. Nou, Eind goed, al goed, er komt een tweede date, maar dit was het non nieuwsartikel van de week. De Telegraaf staat er ja, uh, lekker vol mee. Ja. Ik had ook even aangebracht om te zeggen van kijk, er is nog leven op Tinder, dus uh, ja. we kunnen nog even genieten. Oh. Ja, ze Ik hebben denk... allebei meteen een boete gehad ook om het ja, woord niet echt... naar ja. voren. Oh, ja. <laughs> dat lijkt me logisch toch, dat ze daarna meteen allebei een boete krijgen, dus gewoon bekentenis. Dan is het pas als het We komen nu bij het coronablokje. We zijn officieel beland. Nou, hier komt ook een lekker bericht aan, inderdaad. <laughs> Frankrijk gaat boetes uitdelen voor haatdragende posts op, op social media. social media-platformen moeten berichten met haatdragende, pedofiele of terroristische uitingen vanaf 1 juli binnen 1 uur verwijderen in Frankrijk. Bedrijven die daar niet aan voldoen, kunnen een boete tot 1 25 miljoen euro ontvangen. Zo, ze dus hebben we dus een kerstkoude gevonden. <laughs> ja, dus dat staat in een Franse wet die woensdag is goedgekeurd. En dit is een bericht van 14 mei, dus dit is van volgende week. Maar... Waarschijnlijk zal het uh, niet uh, gaan om uh, die, die haardraagende artikelen die net genoemd zijn in het rijtje. Maar ja. gewoon om, om, om uh, ja, weet ik veel gele hessjes die lopen te morren, dat ze niet meer uh, met gele hessjes over straat mogen of zo. Als de Franse ja. overheid 1,25 miljoen euro boete ophaalt, gewoon uh, binnen tikt, dan weet je natuurlijk wel dat de definitie van een haatdragende de post gewoon steeds verder uh, richting mijn post gaan. Zeg maar. En waarschijnlijk gaat de, de gevolgen, zou waarschijnlijk dat die social media gaan, daar gaan erop reageren... ...door automatisch al alles wat enigszins dubieus is... ...waarbij je niet een drankje omhoog houdt van kijk mij eens, ik heb een glaasje in mijn hand... ...dat die gelijk uh, verwijderd worden. Dus ik denk dat dit er wel toe, neigt, of ja, tot gaat, toe gaat leiden, dat je, je moet haast wel gedecentraliseerde social media gaan krijgen, want dit, uh, ja, dit soort dingen. En ik, ik snap ook niet hoe het kan dat dat, dat allemaal gehonoreerd wordt, zeg maar. dat, dat de Franse overheid gewoon boetes kan trekken uit allerlei buitenlandse onderdanen. Er, zit, er lijkt wel zo'n soort verbond te zijn van ja, uh, als, uh, uh, dat, wij moeten boetes bij jullie onderdanen kunnen innen en dan kunnen jullie boetes bij onze onderdanen innen dat ze zich daar ook allemaal aan houden. Want ja, het is natuurlijk al eerder geweest. Dat, uh, dat er ook van zo'n Franse bank. Uh, door de Amerikanen een miljardenboete is gegeven. Dus uh, misschien gaan die Fransen proberen. Dan die boete weer. Dat geld weer terug te krijgen uit Amerika. Door dit soort, uh, door dit soort dingen. De Franse oppositiepartijen wijzen op het risico van preventieve censuur. Het bestrijden van de verspreiding van de haat op internet is zeker niet noodzakelijk, maar mag niet ten koste gaan van onze vrijheid van meningsuiting. Ja, dat, dat zie je natuurlijk al dat dat zeker zo gaat gebeuren. Ja, je ziet eigenlijk al op YouTube worden nou gewoon al, uh, al epidemiologische en virologe experts worden er gewoon verwijderd als ze niet uh, de party line uitbraken. Dus ja, dat, uh, uh, dat wordt alleen maar... Uh, erger denk ik, dit soort dingen. En, die, en uiteindelijk jagen ze daarmee iedereen naar een ander platform, maar dat zal wel heel laat gebeuren. Mensen hebben natuurlijk geen zin om om, om te schakelen. Ja, is... Ik vraag me af, wanneer ben je groot genoeg als, tech, als techbedrijf om daaronder te vallen? Want hoeveel hits moet je dan krijgen, om het maar zo te zeggen? Ik denk Facebook, Twitter, YouTube, Instagram en Snapchat worden hier genoemd. Maar hoe klein mag het zijn? Ja, dat zal ook steeds kleiner worden, denk ik, want dat was bij die GDPR-betten ook, dat zeiden ze eerst van, de oude kleine bedrijven zouden er ontzien, want ja, het was begrijpelijk dat niet iedereen dat uh, klein webshopje zich daaraan uh, helemaal aan kon houden, maar na een tijdje dan denken ze van, hé, hey, zou eigenlijk best nog eens wat uh, extra geld kunnen gebruiken, en dan, uh, dan wordt het natuurlijk steeds verder naar beneden uitgebreid. Ja, en dan kom je waarschijnlijk een... tot automatische is, uh, systemen. Ja, als je een berichtje hebt, dan krijg je ook een boete, of niet? Ik weet niet wat ik allemaal gezegd kan. Nee, er wordt hier wel geschreven. Gebruikers zullen twee keer nadenken voor ze een grens gaan overschrijden. Als ze weten dat de kans groot is dat ze ter verantwoording worden geroepen. Nou, die verantwoording. Volgens mij kunnen die bedrijven die boete echt niet doorbelasten. Dat ze zeggen van uh, we rekenen het jou aan. Dus uh, 1,25 miljoen op je, op je deurmat. En daarnaast. Ja, ja ik bedoel ik ben nog altijd uh, Facebook gebruikt door Yoshi Livo. En dan vraag ik me toch af hoe, het zijn, hoe makkelijk het is om op Facebook een nieuwe account aan te maken. Ik bedoel, ja. Dan moet je je telefoonnummer opgeven en dat soort dingen. Ja, maar ook dat. Ja, ik, ja, in Frankrijk kun je trouwens ook geen telefoonnummer meer kopen zonder je identiteit uh, mee te geven. Inderdaad, dat is Maar, maar hier kan ik gewoon nog honderden simkaarten tegelijk aanschaffen die, die ik gewoon zonder uh, naam hm. kan gebruiken. is dat zo? Ja. Als je een, een simkaart koopt moet je wel geregistreerd worden. Nou, ik heb hier een uh, prepaid kaart, die kan ik hier voor 10 euro kopen. Er staat 10 euro goed op en die kan ik weggooien en dan kan ik daarna weer voor 10 euro een heel ander nummer. Klaas, Jos, je zit in Sterfje. Nee, dan hoef je niet uh, een paspoort laten zien of uh, nee, nee. ik kinderen. Je kan gewoon cash kopen zonder registratie. Ja, ja. Ja, ja in heel veel dat landen. Er, is door. dat e ja, is het nog zo? Ja. Je je kan ja, echt zo toch kunnen. Ik kan nou, ik weet wel bonus, dat het in Nederland is. het inmiddels eruit gewerkt. Ik weet dat het in Frankrijk er ook is uitgewerkt. Uh, daar kan dat niet meer. Maar hier waar ik ben nog wel. Wil ook een handeltje beginnen? Ja, maar ja, dat zijn wel slechte tarieven hoor, die je dan betaalt. Moeten het wel echt illegale telefoonnummer, uh, telefoontjes zijn die je gaat plegen. Want ja, nou ja, goed, als ik, ik weet niet hoeveel het kost. Ik bel, al, ik, ik bel er amper mee, maar ik heb wel hier een nummer, inderdaad. En dat uh, ja, staat niet op mijn naam, daar heb ik me nooit voor over registreren, niks. Nee, maar de... Ja, ik bedoel meer van als van iemand qua Willem en die gaat van vrijheidradio.com iets over homo zeggen, krijgt Johan dan een boete. Ja, ja precies, dat... dus dat vraag ik me dan af. Ja. Hoe klein mag het zijn? Met nou, een... Je ziet ook al op... dat, uh, dat bijvoorbeeld nu.nl of zo, je had ooit een nujij.nl en daar kon eindelijk jij eens aan het woord komen. En dat, ja, dat, daar kwamen ...berichten voorbij die ze dan ook niet welgevallig waren. En dan wordt zijn hele commentsectie gesloten... ...en na een heleboel gedoe wordt dat dan weer geopend... ...maar dan is het waarschijnlijk ook KYC of zo... ...voor dat je dat in mag zeggen. En ik heb dan ook wel eens het idee over... ...dat je naar zo'n websites gaat waar dan wel... Uh, redelijk, um, ja, een, een non-mainstream nieuws staat, zeg maar. En dan zie je de comment-sectie eronder. En dan zit er zitten dan een heleboel antisemieten, zitten er bijvoorbeeld in te spammen. En, en uh, dat, je, dat je het idee hebt, zouden zou, zou er mensen expres op die comment-secties worden afgestuurd van sites die ze uit de lucht willen halen. om een voorwensel te hebben om die sites uit de lucht te halen. <laughs> ja, wie weet. En ja. Je gaat gewoon een site die, die, die je denkt van die volgt de party-line niet helemaal. Die doet niet mee aan de program. Je gaat gewoon een hele hoop luisteren naartoe. Allemaal accounts openen open en je gaat een heleboel... ...racisme, antisemitisme en allerlei zooi inzetten. En dan zeg je, dan moet je nou eens kijken wat er... ...is dat voor een ja. vreselijke club? Nou ja, dan zijn we het allemaal over eens dat, dat die dicht moet. Ja. Ja. Maar we gaan nog even naar Nederland toe. Want uh, ja, de boete regen houdt maar niet op. Uh, Boas uh, in Rotterdam, die schrijven uh, boete uit... Even kijken, oh nee, dus, oh, ik lees het verkeerd. Dat had ik niet verwacht. Ze willen even drie dagen <laughs> geen boete uitschrijven uit protest. Dat is een verkeerde ja. bericht. Volgende bericht. Nee, dat is is... de nee, nee, nee. Want het protest, dat gaat erom. Dus, uh, uh, okay. Omdat ze... Ze willen graag pepperspray en een wapenstok hebben. Ah, en, dat dacht ik en, dat en, dat ze willen wapens hebben. Ze willen wapens hebben, ja. En daarom staken ze met boetes uitschrijven. Ze gaan weer oh. verder als ze wapens hebben. Maar dat komt natuurlijk, omdat ze mensen zulke waanzinnige boetes opleggen. Je ziet bij deze gasten zie je in de commentaarsecties wel de enorme walging van mensen. Van uh, ja, uh, we zaten met z'n uh, drieën op een, op een balkon en dan op twee verdiepingen van uh, en uh, anderhalve meter uit elkaar. En nog kregen we drie keer een boete van 390 euro. Of uh, uh, Mijn neefje had het ook. Uh, die heb je, heb je drie studenten uit hetzelfde studentenhuis in dezelfde auto zitten. Hup, boom. Drie keer 390 euro en een strafblad. En natuurlijk krijgen die mensen enorme agressie naar hun hoofd gesmeten. En het enige antwoord dat ze daarop hebben is van... Uh, ja, ik heb een, uh, een midruur nodig. Wapenstok, <lacht> pepperspray, bazooka. Een F-16 heb ik nodig. <lacht> Dat ze nee. misschien uh, foute dingen aan, aan het doen zijn, daar denken ze dan niet aan. Ik vraag me af, krijg je dom. een soort bondenquotum of zo? Dat uh, je zegt van, je krijgt pas salaris als je zoveel boetes hebt binnen. Maar waarom doen ze ja, je, dit? Jij ja, vraagt je af of je de, deze functie aan kan nemen en dan niks kan uitvoeren, zeg maar. Niks ja, kan Ja, maar doen. dan moet er toch iets achter zitten? Ik bedoel, of het zijn mensen die gewoon echt leuk vinden om andere mensen te pesten, weet je wel. een Ja, die zijn er wel. Je hebt een heleboel mensen die zo blij zijn. Kijk, nu heb ik eindelijk eens de macht. Er zijn een bepaalde... Ja, ja. Lagen van de bevolking die zijn natuurlijk altijd al onderdok uh, al geweest. En nu geven ze een uniforme badge en een vermogen tot boetes Dus Die lopen gelijk naar een ergste school vijanden toe en die gaan die gewoon eens even helemaal krop uh, maken, maar dat is hier dus op eerste paasdag werden er twaalf handhavers belaagd in Rotterdam toen zij een groep aanspraken op het overtreden van de coronakregels, vijf boas raakten hierbij gewond, dus uh, ja, daar werd uh, aardig geknokt, want waarschijnlijk zeiden die mensen van, bemoei je met je eigen zaak, of zoiets, uh. Uh, uh. en ik, ik denk dat dat met het, met het openbaar voer ook gaat gebeuren dan hebben ze het openbaar voer, en dan zeggen ze, ja, iedereen moet anderhalf meter uit elkaar staan en als de trein te vol zit, dan moeten er mensen uitgaan, uh, en dan uh, zijn er boa's om dat te handhaven. Maar die boa's die zijn er niet om boetes uit te delen wordt er dan bij gezet. Maar dan krijg je natuurlijk het effect dat, uh, ja jongens we zitten te vol er uh, moet er... Dan moeten er een paar uit. Uh, wie wil eruit? Nou, niemand wil natuurlijk uit. En dan uh, vervolgens dan van dat de boa zegt, jij, jij en jij gaan eruit. <laughs> en dan, en dan, uh, dan krijg je van, uh, hey, flikker op, we gaan er zelf maar uit, waarom ik? En dan, dan, dan uh, zie ik het zo gebeuren dat hij dan zegt, oké, okay, nou heb je een boete. Uh, Zulke soort figuren zijn het wel. En ja, dan moet je inderdaad ook een wapenstok hebben om erna in te kunnen, op in te kunnen meppen. Want dat, dat gaat natuurlijk geit escaleren, dit soort... Uh, maar ik verbaas me eigenlijk over hoe weinig uh, Boa's er zijn gesneuveld. Want ja. enige... ja. <laughs> ik, ik zit ook echt af te wachten van uh, wat jij zegt. Van, uh... De eerste Boa gewoon in de Maas geslagen hoor. Nou <laughs> oh, ja, nee, maar dat, dat verbaast me echt. Want... Ja. Ik vermoed gewoon dat die boas alleen maar mensen bekeuren waarvan ze denken, die kan ik wel hebben. Als ze bijvoorbeeld drie jaar op een dat, bankje dat, zien dat, zitten, dat dan denk ik, ja. Als ze uh, zes getinte jongens uh, op een brommer, rond een brommer zien hangen, dat ze denken, hé, hey, ik moest toevallig even naar die andere straat. Dat <laughs> moet ja, ja, ja. ik dat, dat zo staat? Ik, ik, ik zou het hey. heel knap vinden dat zij uh, zes van die getinte jongens met een brommer uh, allemaal boeten in de maag gaan splitsen. En dat ze daarna gewoon levend wegkomen. Dat wil ik wel <laughs> zien hoe dat gaat. Ik denk ook dat in mijn oude wijk, als, als ik boos wil uh, vermijden, dan moet ik gewoon naar mijn oude uh, volkswijk gaan. Want daar zullen ze waarschijnlijk niet komen. <laughs> nou, ik, vraagt... ik weet nog dat daar de postbode, dat vertelde mijn zus, heeft er ook gewoond. Maar de, de postbode daar is een keer in elkaar geslagen hè, door iemand met een hondboeknuppel, omdat hij een blauwe envelop in de deur stak. Dus uh, zo'n wijk <laughs> is het. <laughs> <laughs> oh mijn god. Nou, ja, maar ja, dat zie maar, je in Parijs ook, dat uh, ja, die, die hele lockdown, die wordt gewoon in bepaalde wijken, wordt niet gehandhaafd, omdat ze daar, daar geen macht hebben. You don't have ja. powers here. Your powers don't work here. Maar <laughs> denk, ik denk dat, uh, ja, op zich is dat wel al ook een leuke ontwikkeling, want het zijn niet typisch uh, ja, vrijheidslievende groepen vaak. Maar het is wel zo dat zij als enige weerstand bieden tegen deze, tegen deze, deze terreur. Het is gewoon ja. interessant om te zien hoe ver ze ermee kunnen komen. Want dat is ook, uh, naast dat rechtspopulisme, denk ik, dat, dat, de, de, ja, de, dat de radicale islam en zo. Dat zijn ook lui die zich niet zo makkelijk... Uh Laten in elkaar laten meppen en beroemen. Ja, en, en in de pannenmilieu, hè, daar heb je volgens mij al sinds de hele lockdown, heb je daar rellen. Daar, dan ja. zie je ook als er nu filmpjes voorbij komen van hele groepen die daar, die daar met, bij elkaar staan en dan uh, stenen gooien naar de politie en zo. Ja, maar als ze dat, als ze dat op gaan geven en ze gaan zeggen: van nou, uh, wij gaan de wetten niet meer handhaven daar in zo'n gebied. Ja, ik denk dat het dan heel, heel lastig wordt. Want dan gaan dan zeggen daar andere gebieden aan de rand. die denken: van oh, maar dan willen wij ook wel uh, dat weet, uh, die wetten. dan meppen wij die BOA's ook weg. Want als zij het kunnen, waarom kunnen wij dat dan niet? En en in Frankrijk? Meestal kunnen, ze, kan je, kunnen zij het niet toestaan dat er ergens een stukje vrij over is. Net zoals in Europa. Als er ergens een vrij landje is waar je een bankrekening kan hebben. zonder dat uh, belasting erin zagen heeft. dan moeten ze die allemaal zo onder druk zetten. dat dat landje, landje gebroken wordt. En dat lijkt me. Dat, dat bij zo'n wijk ook is. Of ze moeten hem veroveren en helemaal, helemaal platleggen. Uh, en als ze geven dus dan... Je, je hebt een bepaalde tak van de politie die het gewoon leuk vindt om te, om te matten, weet je wel. Ik vindt het gewoon heerlijk, uh, dat soort geweld. En die gaan daar continu naartoe om lekker weer in uh, met, met de bandelier om weer, lekker weer te matten met de rest. De rest van Frankrijk staat alleen maar te roepen, pak ze nog harder aan, pak ze nog harder aan. Dat dus is, ja... Uh, yeah. Het is, een continue, het is gewoon een jaarlijks ritueel daar, weet je wel. Die veldslagen en wandelingen. Uh, ja. ja, maar ja, ik denk niet dat het zo is dat er, dat er helemaal niks gaat veranderen of zo. Dat het, ja, soms denk je wel bij de Palestijn in het Midden-Oosten, dat het gaat en Israël, dat gaat ook al, al ja, eeuwig door. Maar... En, ze, en ze hebben een vijand nodig natuurlijk. hè? Voor, voor de drie, wat was het, de drie minuten of, of zo? Ja, twee minutes. De, de, de, de, de, de nooit eindigde, eindigende oorlog met Oceani Oceanië ofzo. <laughs> dus nee, moeten, Die vijanden, die moeten er gewoon zijn. Zodat ze al, alles wat er misgaat, kunnen ze ergens aan verwijten, weet je wel. Uh, vandaar dat de overheid heeft, heeft altijd de vijand nodig. Ja. ja, maar ik zeg ook niet dat ze, ja, dat, dat, misschien zijn ze daar best wel tevreden mee. Maar mm. ja, ik kan me niet voorstellen dat, het, dat dit een, een stabiele situatie is of zo. Ja, het is gewoon maar een klein wijkje hoor. Ik bedoel, is ergens in het noorden van, van Parijs. En, en, en de 92 is het trouwens in twee gesplit. Aan de andere kant van de pedaferiek, daar, uh, daar zitten al uh, rijke lui. Ja, ja, ja. <laughs> en, en, en er wordt dan, door, als een soort muur heb je dan de pedafiek ertussen. En aan de andere kant van de 92, dan uh, die, die, de, de, de, arm, de, de ergste buurt van heel Frankrijk. Uh, yeah. waren, ik ben een paar jaar geleden in Frankrijk uh, ben ik naar Parijs geweest met de auto. Okay. En toen waren we op zoek uh, naar een straat. En uh, naast nou, echte man zei ik natuurlijk: ik ga die straat wel vinden. Ik zat al eventjes op de trom te kijken, want ik wist waar ik was. Uh, er was op dat moment even geen bereik. Maar ik wist waar ik was en ik zag de straat. Dus ik denk: ik ga gewoon even op die landkaart kijken en dan rijken we gewoon naartoe. Nou ja, Diana, eigenwijs. die ging die auto uit en die schiet. vroeg aan een paar mensen die daar liepen: van. Uh, ja, we zoeken die in die straat. Kunnen jullie ons ook helpen? Weet je wat die mensen zeiden? Moet je niet doen, je moet in je auto blijven zitten. <lacht> <lacht> oh, je was inderdaad in zo'n. In, in zo'n uh, zo uh, <lacht> Ja, ja. <lacht> nee, goed, ja. Maar uh, we gaan even naar uh, de peilingen toe. Er is een klein onderzoekje gedaan onder de aanhang van de JOVD. En daar bleek dat de VVD het best wel goed. Nee, 43% die zei. Rutte doet het zo. Kijk, oh ja, voor de mensen die op de podcast luisteren, steek mijn duim omhoog. Maar was dat niet gewoon heel Nederland ook? Oh, oh, oh, oh. Ja, inderdaad, een onderzoek van de ENO en natuurlijk niet heel Nederland, maar de mensen die, uh, ze, ze bellen een select groepje, Daarom zei ik van, het zal wel de jovd geweest uh, zijn. Ja. Kijk, je bent, je, je bent wakker, Klaas. Ja, man. Nou, het hier Uit de peiling blijkt dat Nederlanders niet bepaald staan te springen om een mondkapje te dragen, zoals straks in het openbaar vervoer verplicht wordt. Nu zegt maar 4% dat te doen als het verplicht wordt, is 58% van de gepeilde Nederlanders voornemens zeker een mondkapje te dragen. Dat vind ik nog lager, eigenlijk, 58%. Er zijn er, dan zijn er nog 42% die zeggen, oké, okay, het is wel verplicht, maar ik ga het nog steeds niet doen. Nee, dat maar, de tijd maar is ook, daar gaat ook geen kip gaan met het openbaar voer. Ja, ze gaan zich wel zorgen maken over dat het openbaar voer uh, vol zit. Welk verstandig mens met een auto wil in het openbaar voer gevonden worden? Wanneer ben jij voor het laatst met het openbaar voer gegaan? Ik? Nou ja, uh, Peter, jij hebt een auto naar bij elkaar. Ja, want, uh, zo weer een tijdje geleden denk ik, ja. Nou. ja man, ik, ik moest laatst keer met het openbaar voer en ik had nu niet eens zo'n kaart. Een helske om dat openbaar voer te komen. Ik is zo mogelijk. In Schiphol ging ik nog wel eens met openbaar vervoer, maar uh, ja, daar hoef je ah, ook nou, niet meer naartoe. In het vliegveld uh, heb je nog het geluk dat je soms een buskaart met geld mag kopen. Dan ga je maar eens gewoon bij een halte staan, dan kan die bus niet nee, meer in. Ik kan gewoon geen kaartje kopen, inderdaad. Ja, je oh, kan met, uh, met een pinpas in de bus tegenwoordig een kaartje halen. Weet wel wat eruit, ja. Dat is niet overal zo, volgens mij. Ja, ik, ik weet alleen niet hoe het nu uh, met deze maatregelen is, maar voordat de ellende begon, uh, kon je inderdaad nog gewoon. Uh, een kaartje pinnen, ja. Ja, Ik kan dat nog wel per maatschappij verschillen, maar misschien heb ik ook al gelijk. Maar goed, dus uh, ik, ik denk dat ook heel veel mensen interesseert ook geen hol. Openbaar voer is duur. Het vertrekt niet, niet waar je bent, het gaat niet naartoe waar je moet zijn. Ik, denk nou, dat, ik uh, ben dus twee maanden, maanden geleden, twee maanden geleden ben ik hier met de trein gegaan, omdat ik dat nog niet had meegemaakt. En dat was een geweldige rit, dat was, uh, maar ja, ik ben hier dan ook een beetje vakantie aan het vieren, maar ja, je dat vind wel surf, leuk. Je een voor de mensen die niet ja. uh, weten wie je bent. <laughs> en, dat dan, en dat is dan een, een, een, een trein, hè? de auto gaat sneller dan die trein hier. Maar het is dan gewoon voor de ervaring, vind ik dat toch leuk om een treinritje te maken. Als je bijvoorbeeld op eh, vakantie een beetje aan het rondreizen bent, dan is het altijd waarschijnlijk. maar ja. Is dat gewoon een boemeltje uit uh, de Sovjet-tijd? Ja, en die moeten dan, want ze hebben hier geen mensenwerken langs het spoor, dus die spoorwegovergangen, die werken soms niet. En dan moet die trein stapvoets over langs het oh, ja. spoor. Oh, dat hebben we in Nederland ook, hoor. Dat doen we gewoon. Zoals ze in België zeggen, de overgang is gestoord. <laughs> nee, ja, Ik vraag me steeds, dat af ja. of ze zo langzaam rijden. Ja, ja. Dan moet je hier weer een keer naartoe komen, Johan. Dan, zal je dan, een dan gaan we met, ja, een ja, met de trein. Ja, ja, ja. Ik, ik had het gepland inderdaad dit jaar, maar uh, ja, er kwam uh, Rutte gooide de route naar het eind. Ja. Maar nog even terugkomen ah, op het bericht de... Ik bedoel. Ik... Wie, wie, ik heb wel eens vernomen van mensen die proberen uit het libertarische te kringen. Die proberen ooit tijdens verkiezingstijd lid te worden van zo'n panel. Zodat ze gebeld konden worden en dan de LP ook konden oh. noemen. Maar het is toch een helskawei. Dus er zit, zit een hele voorselectie daar. Hè? Dus ik, ik, ik denk ja. niet dat het echt een beeld vormt van de maatschappij, zo'n zo onderzoek. Oh, ik wel. Ik denk dat dit prima in lijn is met wat we het eerder over hebben gehad. Dat gewoon heel veel mensen, die zijn gewoon trots op de grote leider. Ja. Die houden van Rutte. Ja, ik zie ook hoe dat die angst wel mensen... En hij zit nou 15.000 keer per dag op de televisie. Dus die mensen die kijken daar iedere 10 minuten, zien ze die kop voorbij komen. En die weten niet eens dat er nog andere politici bestaan. Want ze zien alleen maar Rutte heel de hele dag. En, je is klaar voor, hè? en, tot, en met, tot en met nu gaat het nog redelijk goed. Zeg maar, hè? En iedereen die wil nog wel begrijpen dat het allemaal, uh, ja, ach, wat heeft hij toch moeilijk, want zulke belangrijke keuzes moet hij allemaal maken. En, uh, en, ook, en iedereen wel, heeft net zijn er zijn uh, nog, een er check Er is nog niemand echt aan het lijden. Mensen hebben net een, een NOA-check binnen en vakantiegeld. Dus, uh, en dan gaan we nog even allemaal stuntaanbiedingen. Dus, ja. Is dit een bruggetje, Johan? <t> <lacht> Oh, ik weet niet wat het volgende bericht is. Ik heb nog niet eens gekeken, ja. Was het iets met ja, alcohol? ik dacht dat ik ook iets met alcohol zag. Ja, nee, die hebben we al gehad. gehad. Maar uh, even kijken. Oh, even oh ja. Even, nou, even, dan. Ah, ja. Uh, het volgende bericht is uh, dit, namelijk. Het krediet van minister Bijleveld droogt op. Dit is onhoudbaar. Ja, dat is ook wel de minister om opgedroogd... Uh, ...worden dachten <laughs> aangekomen, in ieder geval. <laughs> Dit ook... is onhoudbaar. Van het eerste kamerdebat dat niet over corona gaat, hangt meteen het lot van een minister af. Uh, ja. Een bijleveld van Defensie moet zich verdedigen vanwege de bomaanval op het Iraakse Hawi'a. Niet voor het eerst. Ik heb toevallig dat debat een deel daarvan, ik heb de highlight gezien op het uh, FVD kanaal. Oh ja, zit jij daar ik heb, jeze, op, mijn Facebook... ja, ik heb op, mijn, op mijn Facebook, ik zit ook allemaal in van die, uh, ja... Daar trekken mensen mij bij, zeg ik dan altijd. Maar Johan, ja, ik nou, ja. word er allemaal door uitgenodigd. Jij, ik heb dus dat uh, gezien en dat werd besproken in de Kamer. Het gaat, er, het gaat erover dat er dus informatie was. Wij hebben daar een bomaanval op Irak, op een Iraaks dorp. En daar zijn zoveel uh, nodig. Ja, en er waren een hoop... Ja, dat die doden, dat maakt niet zoveel uit... als het dan wel terroristen zouden zijn... maar het zijn dus kinderen, en, vrouwen en kinderen... die er voornamelijk zijn. Meestal dat en je en ter een terrorist raakt... als je het doorbombardeert, is eigenlijk niet heel, denk ik. Ja, en er kwam dan bij... dat de Amerikanen dat van tevoren... hadden aangegeven. En daar kwam dan nog overheen... dat uh, die informatie die was doorgegeven... Uh, ontkend was... dat die was ontvangen aan de Kamer... door de minister. En of het dan deze minister... Was die dat ont ontkent of de voorgangster? Dat weet ik niet. Want de Irak dat is inmiddels ook alweer 36.000 oorlogen geleden. Dus ik weet niet precies wie dat ervoor verantwoordelijk was op dat moment. Ja. Uh, maar ja, ja, ja. De, de, de nou, er is, in Nederland werd het eerst ontkend door toenmalig minister Hennis. En niet vast te stellen door Bijleveld afgelopen november. En, en was daar maar geen relevant getal. Premier Rutte eind 2019. Dus eigenlijk hebben ze allemaal een beetje de hoofd... Het ja. de... gebeurde en toch sharing... onder Hennis? Dan, dan zou die toch gewoon voor de rechter gesleept moeten worden en een boete betalen? Wat dan ook? De 2 miljoen, 220, ja, maar die uh, ministers die uh. hebben eigenlijk niet gezegd van ja, dat, dat, dat was inderdaad helemaal fout. En uh, die hennis moet aangepakt worden. Die zei: eigenlijk van nou nee, dat klopt eigenlijk wel. En, uh. en uh, ja. Ik heb te eerlijk dan, dan heerlijk, het eerlijk gezegd ook niet de, helemaal gevolgd heerlijk, hoor, strullen. maar uh, wat ik wel altijd dus raar vind is dat uh, een minister doet dan iets en uh, ja, die, die stapt dan op, want uh, nieuwe verkiezingen, nieuwe poppetjes. En de volgende minister die moet ja. dan opstappen op iets wat de minister daarvoor gedaan heeft. Uh, dat ja, heb ik nooit het, begrepen. Het is, zeg, ja. uh, huh? je vermoordt zeg maar een groep IRK's, vrouwen huh? en kinderen, en dat is mooi. Maar als je bij je bejaarde moeder op visite gaat, krijg je 400 euro boete. Ja, dat ook nog eens. <laughs> ja, <is>. ja, <laughs> <ook nog laughs> ja, dat ook nog <laughs> <is>. ja. <laughs> ja en, en nou ja ik werd inderdaad toen ik dat filmpje van die van die die had dat weer mooi verhoord natuurlijk maar ik werd er inderdaad ja, de reden dat ik hier zit en, en, en uh, uh, al jaren belasting is diefstal en ik financier geen terrorisme want ik heb laatst weer een heel verhaal geschreven ik weet niet ik zal dat ook eens een keer op die vrijheidsradiopagina scoren oh, oh, want oh, er zijn oh, ja. hele lappe tekst die ik af en toe van me afschrijf ja, ja, ja. maar het is gewoon je financiert het terrorisme als je je blauwe envelop uh, voldoet zo zie ik dat. En, ja. en, en nu wordt dat inderdaad dan zo heel langzaam een beetje toegegeven, maar nog steeds niet. Het is inmiddels dus 2020. Die vrouw die heeft dat hele betoog aangehoord, die klapt dan de papieren bij elkaar en die loopt, uh, loopt uit de kamer weg zonder ook maar een reactie te geven of wat dan ook. Dus ja. weet je wel, het is ja, gewoon. Karmans, uh, die is er ook heeft die een prijs gekregen, uiteindelijk geloof ik. Of uh, ja. Het, het duurt een hele lange tijd en dan, dan spellen ze een prijs op voor helder daden. Ja, nou, het is beschamend gewoon. Simpel, klaar. Niks anders. Uh, ten eerste is, die hele, is het gewoon één grote leugen geweest waarom wij überhaupt mee zijn gaan vechten in, dat, uh, in die woestijn. En, en, en, uh, in die, en, en, en, en dat gewoon... ging om uh, pijpleidingen. Dat was de werkelijke reden. Ja, nee, precies. Ja, uh, uh, uh, uh, we, de, en balken nemen. Het is nog steeds. fijn dan die pijpleiding. Nee, hey, dit is in Irak geweest, dit is in Irak. Nee, nee, nee, nee. dat was inderdaad even Afghanistan, maar goed, dat we, de, de, dat we ons uh, bij de, uh, sorry. Balkenenden, sure. ja. uh, dat ze uh, meededen met de, de Forces of the Willing ofzo, wat was het, om tegen de Excess of Evil uh, te strijden. Dat was, uh, ging eigenlijk alleen maar om, uh, was die deal die was gemaakt, zodat uh, de broer van een Balkenende uh, pijpleidingen kon aanleggen in Afghanistan. Yeah. En naar Irak, en, en, en dat, dat, dat, dat hoorde bij de deal, weet je wel. Ja. een paar jaar later komen er inderdaad zogenaamde weapons of mass destruction dan hebben we ineens te maken met een groep ISIS die we ook zelf wapens hebben geleverd en ja, als maar financier zijn, zijn, zijn geweest dit... en nu moeten we dus met z'n allen gaan geloven dat er een COVID-1984 over ja. de wereld moet en, en ja. al die maloten die lopen er maar de hele tijd bang voor te weten maar wat ik vind is van balkenennen zit nog steeds niet in de bak en het te financieren want zij betalen al hun blauwe enveloppen aan die, aan die criminelen ja. weet je wel, dus inderdaad het is gewoon, ja, het mag heel erg. Ik, ik weet niet hoe ik het netjes, op, netjes uitdruk, maar. Het moet gewoon, heel die bende moet gewoon worden opgepakt. Klaar. Ja, en, en wat en ze uh, ook altijd wat te doen om. Die vind die ik weet niet wel. Ah, nee, nee, nee, ik vond het eerder dwangarbeid dat ze moeten de schade terugbetalen. Ja, die is uh, als je, als je, als je <laughs> nee, als je, nou, Dat maakt ook nou, niet, het want gaat. die kinderen van hen kunnen er ook niks aan doen als ze ouder <laughs> al zo waren. Maar ik bedoel, de, ik vind eigenlijk van, dan moet er gewoon al bezittingen afgenomen worden om de schade te verkoeren. Want nu wordt er 2 miljoen naar, uh, het, naar uh, Irak gestuurd om die... Uh, die schade te betalen, maar dat is gewoon ons belastinggeld, terwijl wij konden er niks aan doen. We hebben die luid niet eens gekozen. Er is nooit een referendum geweest om mee te doen met die oorlog in Irak en Afghanistan. Ik bedoel, um, nee. ja, dus ik vind eigenlijk als het er de... geweest was, dan was de uitslag toch naast het neer. Als de toch ja, hem dat neer ook nog eens natuurlijk. Maar ik vind als, als er echt rechtvaardigheid is, dan moeten ze al die luiden die erbij betrokken waren, al die politici, moeten ze gewoon daar de, de bezittingen van afnemen om de schade te vergoeden. En hun moeten dan in een iPhone fabriek werken de rest van hun leven om de schade te, te ja. Dream on. Ja. Dream on, Johan. Dat zou waarschijnlijk ah, nooit ik vind het gebeuren. Ook zo apart dat dat Nederland, Nederlandse overheid dan altijd doet of ze toch anders zijn dan die andere overheden. Dat ze zeggen, nou ja, die andere overheden. Wij bombarderen natuurlijk ook onschuldige mensen. Maar bij ons is het zo dat mensen worden ter verantwoording geroepen. En dan wordt er ook het verhaal van Allah, Kdr. Zo krijgt de bomaanval op Hawija een gezicht. <tossimus> een van de burgerslachtoffers van de Nederlandse F6 op een bommenfabriek in het Iraakse Hawija. sprak gisteren voor het eerst met de Kamerleden. op de vooravond van het debat met de minister bijlevel. Dus dan, dan laten ze hem zijn zegje doen, zeg maar. Dan, dan heb je het idee van: nou, we gaan het afwikkelen. We gaan het. Uh, dus als die uh, de vrouwen van Srebrenica, die worden dan ook opgetrommeld, alsof er een soort rechtsgang is die ook maar ergens op slaat. Uh. En, en ook in is ook, ook weer, het was ook een ook, aanval hè? op een bommenfabriek. Er wordt eigenlijk al in de conclusie, in de zin wordt eigenlijk gezegd van ja, maar het was een bommenfabriek. Er zijn wel 70 burgerslachtoffers dood gegaan, maar je blijft het je blijft toch een aanval op een bommenfabriek noemen. Was daar bewijs voor? Nee, nee. Ja. Het was een, een, een poging een bommenfabriek aan te vallen, denk ik. Ja, maar er was er bewijs voor dat er een bommenfabriek was? Nou, niet op de plaats waar die bommen wilden ieder geval vallen. Oké, okay, oké. Okay. En, nee, en zeggen, dat dat stukje... waren er waren nog verdwenen ja, wat... fotorolletjes. <laughs> oh man. Daar zijn ze ook goed in. Maar goed, Josje, vertel. Ja. ja, ik ben het proberen om het goed in één keer in één zin, want het is me een, een, een lab tekst, jongens, die ze hier over kwijt willen, want nu mag het even opgeschreven worden. Dit is het enige artikel in tien jaar tijd wat er dan over gepubliceerd wordt. Maar hier staan dan grote twijfels bij de Amerikanen die niet bij de Nederlandse luchtmacht belanden. Dus die Amerikanen hadden die twijfels wel geuit aan Nederland, maar die waren niet doorgegeven aan de luchtmacht. Oké. Okay. Dus, um, nou ja. Ja, dat is een <laughs> Met er al excuses voor. Er is geen om met elkaar te praten. Hey, de er is dus aangetoond dat de Amerikaan het wel met Nederland had gedeeld. Maar dat Nederland die informatie gewoon gedaan heeft alsof dat ze die nooit ontvangen hebben. En die niet hebben ja, maar, meegenomen. Maar, je maar, ah, Dan kunnen we een commissie hebben die. Reden voor een commissie. Hier, dan kunnen we weer een paar politici Kom. een paar honderdduizend euro trekken. Een commissie die concludeert dat communicatie, een gebrek aan communicatie, het probleem wordt. Oké. Okay. Ook standaard. altijd standaard. Beter ja, en, omdat ze dus zelf gebrekkig communiceren. Het is niet okay. zo dat hun, hun moraal fout is, de moraal is onaantastbaar geweldig goed of zo. maar soms dan hebben ze gewoon niet de goede informatie. Dat kan dan komen doordat er een privacywet is die in de weg zit, die dat voorkomt, of dat ja. zij de goede informatie ja, hebben. Ja, ja, ja. Of uh, omdat of, of er slechte communicatiespraak is. En dat komt dan waarschijnlijk door een glitch in het systeem. En dat, uh, ja, dan uh, uiteindelijk wordt het systeembeheerder onder de bus gevoerd. 390 ja. euro. Maar uh, goed, ja, de, bruin, de, de bruinvissen die klagen niet hè, over het coronavirus. Want die, uh, <laughs> die hebben het hele rijk voor hunzelf uh, voor alleen. Ja, wie al, wie al wat langer luistert naar Vrijd uh, Radio, die weet dat wij een categorie hebben van. Uh bullshit verhalen over, ja, over dus, de natuur. Noemen wij oh, spinnen door warming? deze week. Ja precies, dikke paarden, door, <laughs> dikke paarden door, doordat er te veel gras is om te eten ze zich vet. En uh, nu nou is het dus bruin, bruinvissen profiteren van coronacrisis door minder herrie op het water. Dus, uh, ja, de natuur is weer super happy met deze, deze pandemie. Ja, het is maar goed uh, dat we af en toe een coronacrisis komen... hebben. Want anders zouden we er anders van de bruinvissen gekomen. <laughs> Mooi man. Nou, ja. heb je nog veel punten? Ja. Het is al laat. Hier hebben we verder niks over te zeggen. <laughs> nee, dit, uh, ja, dit soort berichten ja. waren natuurlijk in het begin ook al ja. van de pandemie. Dat het in Venetië dat het helder water was en de dolfijnen door het water sprongen in de kanalen van Venetië. Dat je de bodem kon zien en dat allemaal dat soort uh, neuzel, dat bleek meestal achteraf niks van te kloppen, maar ja, geeft u toch een heel goed gevoel dan. En die bruinvis ook is in zijn vakantie. Zie je, dan zie je nog wel een, een, uh, een uh, foto staan van een bruinvis in nood. Die weer, in, weer het water in wordt geholpen. En dan zie je iemand met een, uh, met een geel hesje aan en een oranje pak en zo. En die heeft een bruinvis in zijn hand. En die staat al in het water. Dus op een of andere manier is die bruinvis die is op het droge gekomen. Kennelijk. Die, uh, die is op het land gesprongen dan waarschijnlijk. En die wordt hier weer in het water geholpen. Door een, door een geweldige lieve dienstverlener van de overheid. Oké, okay. Kleine beestjes zijn het wel. Ja, dit zal een jonkie zijn, Er nee. Een paar Heren worden ja, volgens het Wereldnatuurfonds 800 tot 8000 bruinvissen doof door Harry op zee. <laughs> Dat kunnen ze ook wel vaststellen. Oké. Okay. <laughs> Zoals hij door de aanleg van de windbolenpark of achtergebleven oorlogsbommen die tot de plof worden wacht. Ja, nee, je kan ook een dove bruinvis, die kan je gewoon herkennen. Want uh, die, uh, die gebruikt gebarentaal waarschijnlijk. Ja. Maar uh, we gaan uh... nou, maar die... Ja? Die... Ja, dat werkt met sonar toch? Of hebben die geen sonar? Ja, dus dan zwemmen ze ook wel tegenop als ze doof zijn. Ja, ik weet, ik weet het niet, maar ik, ik, ik probeer het dan te verklaren. Ja, ja, ja. Ik probeer toch wetenschappelijk mee te denken. Ja. Maar uh, ja, we hebben nog een paar berichten. Ik heb hier nog een... Uh, we gaan even ja, we gaan door de coronaberichten heen. Uh, we gaan even naar de EU toe. Ehm... Uh, um... Ja, Duitsland verbiedt het verbranden van vlaggen van uh, andere landen en de EU. Ja, ja dat, is, dat is weer uh, een heerlijke teken van de vrijheid. Ja, Merkel die, die had laatst iets van de de journalisten lopen verdedigen van de vrijheid van meningsuiting en bla bla bla, dat soort geneuzel. En het is natuurlijk ook, ook af en toe, dan, dan moet Trump ook een, een verveger uit de pan krijgen, omdat hij een keer heeft gezegd, de, de, de fake news media is the enemy of the people. Dat door, door de fake news media vertaald werd als de vrije media is de vijand van het volk. Zo vertaalde zij dat. <laughs> en, en, en Merkel die, die gaat hier ook de vrije media lopen verdedigen, maar ondertussen voert ze wel een wet in dat, dat je... Ja, je mag. Uh, het is niet vrijheid of zo. Dus alleen de media is vrij, waarschijnlijk. Maar je mag niet een, een uh, EU-vlag verbranden. Dat is, uh, of een van een ander land. En, dat, en dat vind ik, ik vind het wel wonderbaarlijk dat die symbolen kennelijk zo. Um, ja, zo Belangrijk zijn voor die heersers. Die, dat, dat je, maar wat hebben ze te vrezen als iemand een stukje uh, lappen stof in de fik steekt? Wat, we, dat verbaast mij al. dat is in Amerika ook een hele discussies over of je de vlag mag verbranden of niet. En ja dus van haar de EU die vlag niet verbranden en, en die van andere landen ook niet. En wat is daar nou, wat is daar nou de, ja, de grote angst achter? Wat gaat er gebeuren als je dat toestaat? En, en af en toe is er iemand die een EU-vlag in de brand steekt. Ik, uh, ik voel dat niet aan. Nou ja, een ondermijning van, van, de, van de macht. Ondermijning van de macht. Ja. En, ja. en um, eigenlijk wordt het dus nu pas interessant om een vlag in de fik te steken. Nu het niet meer mag. Want dan voel je pas echt een wel. Ja, ik, ik heb ook al eens gehoord van de koning van, uh, in Thailand. De koning zo heilig. En dan was er een of andere buitenlander die, uh, die, die zag dat ook niet in. Waarom die koning zo heilig was. En die ging schijt op het portret van de koning. En uh, die werd toen ook in de gevangenis gegooid daar. En uh, ja, kennelijk, op zich is het nog steeds, heeft de machthebber nog steeds de macht. En die kan nog steeds je geld in en, uh, en, en de belastingen. En hij heeft de soldaten onder controle, de politie in de rechtbanken en de hele zooi. Dus ja, waarvoor waar zou je er zo zorgen over maken als die op dat lapje stof verbrandt, wat het symbool is van jouw macht? Ja, ja dat is inderdaad uh, toch ook weer aantonen dat je het kan maken, dat je dat kan doen. Ik mm. maak nou die wet. Eigenlijk is het, vind ik, wel vrij vreemd dat die wet er nu pas is. Okay. Want het is een vernieling, ook al is het je eigen, eigen ding. Het, een vlag is een symbool van een, ja, als jij een staat bent, dan is dat een symbool van jouw partner. Ook al he, eigenlijk, ook al is het misschien een niet... Geliefde partner, maar je bent allebei eenzelfde soort entiteit, namelijk een overheid of een staat, en die wordt vertegenwoordigd door die vlak. Dus ja, ik wist niet dat dat nog niet. Uh, ja, maar ik wist het ook al van vroeger dat. Dan moest je. Mijn vader die hing dan de vlag uit. En dan moest die, die, die hing dan half stok op 4 mei. En dan heel, heel stok op 5 mei. En hij moest ook voor acht uur binnen zijn. Of een half uur voor zonsondergang ja. of zo. En er zit ja. een hele. Men doet daar heel gewichtig over, over die vlag. Absoluut. Nee, maar dat en, is uh, een beroep. Dat is een beroep. Er zijn mensen die zijn een hele lange bezig hoe, hoe vouw ik een vlag op en hoe gooi ik een vlag uit. En, ja. en uh, het is, uh, ja, dat zijn even die dingen. Ja. Maar kennelijk. Dan heb ik wel eens het idee van, nou word ik echt nieuwsgierig wat er gebeurt als ik die vlag verbrand. Ja precies. Nou, dat heb oh, ik misschien valt ook. de hele overheid wel in elkaar dan. Of zo. Dat, heb ik, dat heb ik ook. Nee, maar dit is, ja, dat wordt op een gegeven moment. Hoe belangrijker zo'n symbool wordt, hoe meer gewicht dat het krijgt. En twintig jaar geleden ja, maakte het niemand uit. Joh, laat hem lekker zijn vlag verbranden. Morgen is het allemaal weer lachen. Het, het wijst er voor mij op dat het serieuzere tijden gaan worden. waarin dat dit soort dingen dus uh, te heftig zijn. omdat je dan dus die discrepanties krijgt. of die, die tegenstrijdigheden waar jij het over had. en dus, dus maken ze het nu illegaal. En net als dat er zoveel. Johan zegt dan, dit is geen coronabricht, maar de timing valt natuurlijk wel nu precies in deze coronatijd. Ze hebben 75 jaar na de oorlog dit uh, kunnen doorvoeren, maar het wordt doorgevoerd op het moment dat, ja sommigen noemen het coronacrisis, ik noem het nog altijd de valutacrisis. Uh, en, en ja, het, het is een beetje endgame... Uh, ja, je ziet het op meer plaatsen. Ik las er, ergens het, uh, het uh, anarchy-symbool. Uh, ja, ja, die A, die was ook, die mocht je uh, niet meer als graffiti gebruiken in een bepaalde stad. Maar, was het, ook, het was een hate, was hate speech. Dus uh, zeg maar, ja. mensen die zich aan het non-agressie-principe houden, uh, die geen uh, dorpjes ja, okay. in de Irak willen bombarderen, dat zijn de, de hate speechers. En die moeten gelijk van worden. En als de die, als die Franse, Franse overheid betrapt wordt op de sociale media, nou dan, uh, dan worden er gelijk beboet. Maar het, het de aparte is dus dat ja kennelijk zien zij dat ook al als een gevaar als iemand ergens een a op, op spuit met graffiti dat dat verboden moet worden ja die symbolen worden dus Steeds sterker en sterker en sterker. Ja, ik heb het idee ja. dat, dat de overheid beter begrijpt hoe, hoeveel, hoe krachtig die symbolen zijn dan bij bijvoorbeeld. Absoluut. Dat ze, dat ja, ze dit zo verdedigen. Hé, net werd nog even de fake news uh, aangehaald. Weten jullie dat uh, twee dagen of gisteren of, of vandaag zelfs, nee, het, het zou wel gisteren of twee dagen geleden zijn geweest, heeft Trump een reclamespotje voor zijn uh, campagne van presidentschap gelanceerd? En daar heeft hij nu een, uh, daar is hij nu door CNN is hij aangeklaagd. En die willen dat spotje van het internet af hebben. Wauw. Ik denk, ja, ik denk dat dat volgende week een artikeltje wordt voor Vrijheid Radio. Dat zal je nog wel tegenkomen. En de CNN heeft nu de Trump administration aangeklaagd. Het <laughs> hele rechtszicht is ook wel een lachertje geworden. Omdat, ja, wat er nou met die flint gebeurt ook, Dat is er weer... Uh... Ja, die, die rechter die probeert met een of andere een hele obscuur regeltje probeert die die nog wangen te houden. En daar wordt hij waarschijnlijk zelf verwijderd, maar ja, dat is een grote conspiracy die daar boven water komt. En, en eigenlijk ja. dat het hele rechtssysteem gewoon een tool is. En daar hoorde ik laatst ook iemand, die, die klaagde alle homo's aan in het Amerikaanse rechtssysteem. <lacht> <lacht> die, die... Die, die... die klaagde gewoon alle homo's aan. <lacht> dus uh, wat voor joke is het dan geworden, zo'n rechtssysteem? Overigens. Ja. Ja. overigens Even de Klaas update de krachten buiten ons is. Dus uit uh, de chat geworpen. Of misschien zijn internetprovider is. of uh... Hate speech. <laughs> ik, ik weet het niet. Ik weet het niet maar, uh... We hebben hem afgesloten. Ja. Hij is opgepakt. Ja, uh, maar goed, hè, in ieder geval, uh, een, een andere keer komt hij er weer bij. Uh, en we ik nou vraag weten. me dan af: wat voor vlaggen telt het allemaal voor? Gaat het ook voor de vlaggetjes in de biddenballen? <laughs> bijvoorbeeld. Gaan ga ze zet... uh, ga hem verbranden? Gaan <laughs> verbranden? daar komen we er vanzelf achter. <laughs> en als je nu eens de Liberland vlaggen verbrand, is dat dan een land? Want als dat het, als het volgens het Duitsland zegt hier, de verbranden van vlaggen van andere landen mag niet. Peter, je ben geniaal, je bent dan, Als je geniaal. dus het Lieberland vlak verbrandt ja, en, en, ze, en, ze en ze verbieden dat, dan is het dus een erkenning van Lieberland als land. Uh, Yoshi gaat het gewoon doen, dan kom je er vanzelf achter. <laughs> ja, maar ja, dan moet ik wel naar Duitsland. Volgens mij zitten die grenzen nog steeds dicht en ik heb ook oh, niet is, de is behoefte het... om weg te gaan. En ik heb mijn auto verkocht in december. Dus ja, om nou naar Duitsland te gaan lopen, om daar een vlag van Liebeland te gaan verbranden. <laughs> ik denk ook niet dat ik, de juiste, dat ik de juiste credentials op dit moment heb om dat te kunnen veroorloven. Uh... Je kan het beter fit zelf proberen. Ja, maar geldt het dus uh, alleen maar echt voor Duitsland? Of, ook als je nee, het op Facebook nee, nee, het, doet en. Uh, weet je wel, je post het op Facebook? Nee, het, het was dus niet. Uh, uh, ja, dat is nou wel een goede. Ja, dat bedoel ik. Ik ga, ga zo'n papier, zo klein papieren vlaggetje verbranden en dan plaats ik dat op Facebook en dan krijgen ze 1,25 miljoen boete. <laughs> <laughs> <hums> ja, ja, ja. Uh, de, de, het eindigt, ik zal het even zeggen, uh, het verbranden en vernielen van de Duitse vlag was al verboden. Ook andere EU-landen kennen zo'n verbod, Nederland en onder meer het Verenigd Koninkrijk niet. Oké. Okay, ja. Dus ja. Nou, maar nu is het dus ook voor andere vlaggen verboden binnen Duitsland. Je mocht al niet de Duitse vlag verbranden. En als je gewoon zo'n vlag verbrandt, is het wel een Duitse ja, vlag geweest. Ja, ja, dat ook niet mogen. <laughs> Die de grenzen op te zoeken. <laughs> uh, het is wel de Godwin gevallen, dus dan moeten we even uh, hoppakee. Ooooooh! Nee. Nee. <laughs> We hebben Hitler nog niet genoemd, maar uh, ja. Nee, maar ja, goed, ja, we hebben nog uh, één berichtje, een libertarisch nieuws. Ik kan Hitler wel even noemen. Ik ben erachter gekomen dat er bij mij in het dorp heet iemand Hitler, met zijn voornaam. Voornaam, oké. Okay. Ja. <laughs> oké. Okay, je... Ik zat daar, en toen zat ik met iemand op het terras, want het terras was weer open, en toen zei hij, hé, hey, Hitler. Ik zeg, hé, maar ja, hij heet Hitler. <laughs> <laughs> in Afrika heb je dat ook, mensen die, Ik heb in een asielzoekerscentrum gewerkt, vrijwilliger, en uh... Weet je, ik iemand uit Nigeria, die heette Stalin, eh, van de voornaam. Eh, ja. zeg, waar, waarom heet je Stalin? Ja, mijn ouders vonden dat een sterke naam. Sterke man. Ja. Dus als eh, je kind zo noemt, dan oh. wordt het een sterke kind. <laughs> ja. Uit Amerika heb je toch heel veel van die mensen die heten Jezus. Klopt, ja, klopt, klopt. Klop, ja, ja, ja. Maar eh, goed, ja. Zoja is ook een beetje vergelijkbaar daarmee, denk ik, als je je kind Jezus noemt. Ja. Jezus, Stalin, het is allemaal een beetje vergelijkbaar. Ja. <laughs> Ja, ja. Erg is. Ja, ja Een spraakmakend figuur. Ja precies. Ik denk dat Jezus minder mensen ja, dan Gulag hij... heeft gegooid. Nou maar... Ja, ja, maar hoeveel mensen zijn er niet voor Jezus gestorven dan? Ja, maar daar kon je zelf niks aan doen. Daar kan je zelf niks aan doen. Er zit wel meer dan voor in. Nee, ik bedoel, Josje, jij kan ook een heel bekend populair persoon worden uiteindelijk. En als je eenmaal heen gegaan bent, dan leef je gedachtegevoel goed voort. En dan komt er een of andere populist die in naam van Josje lief voor mensen in de gulag gooit. Dus ja, daar kun jij niks aan doen. Maar ja, luister, die Stalin heeft het zelf ook niet gedaan. Dan hebben die al, dan hebben al die mensen die in hem geloofden, hebben dat toch gedaan. Ja, jongen. maar goed, hij was wel de, de, de, de, de, de, de grote roerganger. Hè? No, dat hij een, een bepaald idee had, toch? Hij had toch een bepaald idee... ...waardoor mensen zo werden aangesproken... ...dat ze dat allemaal gingen doen? Ja, hij was bang voor hem, ik bedoel. Hij had de, de, de poppetjes zo neergezet. Hij uh, had een hele mooie machtbasis ge gebouwd... ...van zwakke jaarknikkers. En uh, die, uh, die wist hij zo te sturen. Zo, zo, dat heeft hij heel lang gedaan... Om, ...om in de tijd dat Lenin nog de baas was. In, uh, zeg maar een niet zeggende positie ergens. En daar heeft hij een soort machtsbasis gebouwd... ...door allerlei poppetjes... Te Jezus heeft toch, ook, heeft toch ook gewoon gezegd dat hij de zoon van God is, of niet? Ja, maar goed, dat maakt het uit. Zullen er mensen toch ook ja-knikkers en, en anders ja, mijn voor hebben? Ja, maar vader in de hemel. Ze hebben hem zelfs daarvoor uh, vermoord. Dus. Ja, daarom. Ja. <laughs> en al die mensen die daarin geloven, die, die, die ja, uh, maar daar wil, hij verder niks aan doen, dat ze het anders geïnterpreteerd hebben dan hij waarschijnlijk bedoelde. Ja, ja nee. Ja. Oké, okay. okay. ja. Toen to, dan de, de moorden gepleegd werden in naam van Jezus, was hij er al lang niet meer. Ze zijn allemaal een beetje Jezus, toch? Of niet? <laughs> ja, hij lijkt er de meeste op met zo'n beetje baard. <laughs> maar uh, goed, uh, over geloof gesproken, uh, ik kom hier bij een geloofskwestie, Justin Amash. Heel veel oh, dan mensen geloven... we er nog eentje tussendoor. Oh, heb ik er eentje over geslagen? Ja, ja, van de EU. datalek. Oh, oh ja, sorry, ja, tuurlijk, ja, Duizend personen rond de Europese Unie getroffen door een enorm datalek. Ja, daarna Justin en Ja, dat vond ik wel leuk, want dat zijn de mensen die ons dan beschermen. Onze, via de GDPR worden, zijn dit de lui die onze privacy beschermen. En die moeten ze opleggen aan bedrijven die, die uh, gegevens lekken van klanten. En uh, ja, dan nou vragen wij dus af. Dat uh, internetbeveiligingsbedrijf heeft een enorm datalek rond de Europese Unie ontdekt. Bevestigt vicepresident Marcel Kolaja van het Europese parlement. Die zich bezighoudt met informatie en telecommunicatie. Hij bedankt het bedrijf voor het aankaarten van het lek. Dus uh, ja, dan vraag ik me af. Gaan ze zichzelf nu een enorme boete opleggen? Denk het niet. En wat heeft dat dan voor zin? Het <laughs> <laughs> is wel die typisch voor de <laughs> overheid hoor. Dat een cynisch, cynisch bedoeld dit. Vallen. <laughs> ja maar die zeggen nou wel. Maar, maar uh, dat zou best wel kunnen hoor. Dus, uh... Ja, de, de staat legt de NS ook wel eens een boete op, hè? Dat, dat soort roekzak, vestzak operatie ja, ja, Nederland zou een boete op moeten leggen, voor het niet uh, doen van wat ze zeggen. En dan uh, Nederland moet het geld op die manier terug uit de EU trekken. Ja, dus er zouden duizend medewerkers van het Europese parlement zijn getroffen. Er liggen dus al die privégegevens, uh, wachtwoorden op tafel, dus dat kan nog leuk worden. Uh, <laughs> ik verwacht dat er allerlei e-mails uh, gelekt gaan worden. Want nou zijn die lui natuurlijk super chanteerbaar. Dat er allemaal lekker deeltjes te sluiten met die anderen, allemaal over. Nee, ik regel het wetje voor jou hier. Als jij dan doet voor mij dit. En dan heb je al je e-mails gehackt. Ik, uh, dat moet mooi, zijn ja. Maar goed, ik komen bij het laatste berichtje, Want dit gaat over de geloofskwestie. Er waren heel veel libertariërs die geloofden dat Duster een een libertariër was. Maar goed, daar ga ik verder niet dieper op in, dat is dan een kwestie van geloof. Maar uh, ja, hij kwam en hij ging... Hij is snel vertrokken, hè? Ja, ja, ja. ja, in ieder geval, uh, verbaal heeft gezegd dat, dat hij nog uh, de, de LP steunt. Ik weet ook niet of hij daadwerkelijk zijn lidmaatschappen opgezegd heeft. ze ja. Er was op te halen dat hij dan nog wel uh, betrokken zou zijn, maar ja... Het is een politicus, hè? Ik vond Tom Woods en Dave Smit wel een mooie kritiek hebben op Dustin Marsh. Ja, Het was eigenlijk dat het veel te slap was. Ja, Hij ging Trump impeachen. Dan deed hij ook mee aan de impeachment. En waar deed hij dan mee? Van Hij zei dat Trump geen impeachment gegeten. Ja, dan zit je eigenlijk dan zit je aan dezelfde kant als de CIA en de, en de FBI, uh, die, die organisaties, die hebben die hele Russia -gate hoax opgezet om, uh, om Trump te wippen. En terwijl je, je had hem ook kunnen, kunnen impeachen, omdat hij uh, voor illegale oorlogen en uh, voor uh, allerlei ja, voor, voor vrijheidsberovende dingen. Maar dat doe je dan niet. Je begint over, je, je hem vanwege een, een non-issue eigenlijk. En dat is eigenlijk een beetje hiele likken naar de, naar de linkerkant toe natuurlijk. Om, om maar gerespecteerd te worden door dat soort figuren. Omdat die zich daar ook de hele tijd mee bezighouden. En ja, ze zeiden van, dat is niet zo, niet zo super principieel. Het is ook niet, geeft, het pakt geen punch. Het is, als jij gewoon over keihard over de morele zaken van oorlog en vrede begint en... Uh, en het verwoesten van de economie bijvoorbeeld, ja dat, dat kan je misschien zeggen, dat was toen nog niet in de, in de gang uh, gezet. Maar uh, daar kan je een veel hardere punch pakken dat, uh, dan, dan, te, dan die russia hoops Dat hij dat niet inzag, dat is natuurlijk eigenlijk al een beetje zwakker. Als je een beetje het, uh, wat betere nieuws volgde, dan had je wel kunnen weten allang dat dat hele russia gate dat, dat onzin was dus net sies als de Als je dat een beetje volgde dan wist je dat dat een hoax werd een hoax was en ja als je daar dan, daar dan in een bepaald stadium intrapt dan geef je eigenlijk aan dat je ja dat je niet helemaal op de, dat is een beetje zoals uh, als die uh, die uh, wat, 17. Is, wat is Aleppo zeg maar zo'n uh... Gary Johnson-achtige, wat libertariër. Wat ik een beetje had, is van, ja, kijk, die Justin Amash, die, die werd door sommige libertariërs uh, erg, erg geliked en zo, en waarschijnlijk heeft hij dat gemerkt. En, uh, nou ja, misschien dan had hij hele andere verwachtingen, van, uh, nou ja, ik kom daar binnen, ik word daar op een, een verschil gedragen, weet je wel. En er zitten natuurlijk bepaalde types binnen de, binnen de LP, uh, die willen altijd, die, ja, die zullen destijds ook Gary Johnson binnengehaald hebben. Maar, uh, ja, dan komt hij daar binnen, en dan merkt je dat de rest van de LP gewoon een hele andere club is. Met, met ook echt idealen en principes. En daar spreekt hij eigenlijk een beetje van. Want dat las ik een beetje tussen de regels door uit zijn uh, verhalen. Ik weet niet of je dat nog gezien hebt. Nee, ik vertel jou wat. Oh, nee, ja, ik hij het even bij had hij een interview. Dat was ook een beetje een slap interview. Hè? Daar kwam hij ook niet nee, echt uit te ver. Maar je, ja, en hij werd ook ergens op de mainstream media geïnterviewd. Ge ge dat, dat was ook de kritiek van, uh, van Dave Smith. Hij zegt, dan heb je één kans dat je voor de mainstream media komt. En die kans die ja. moet je gewoon grijpen en gewoon keihard uh, jouw uh, principes op tafel leggen en de morele zaak en iets waar mensen passie voor krijgen, dat ze duidelijk het verschil zien. En daar, ja, ja. En daar kwam ook zo'n heel erg zacht, slap, wasserig verhaal uit. Uh ja bijna socialistisch ik bedoel hij, hij, hij ging nog een beetje hij vond die die euro checks die 1200 euro checks die ze gaven dat vond hij ja. niet genoeg en hij zei ja, iedereen een basisinkomen eigenlijk ja ja iedereen een basisinkomen en niks meer aan bedrijven geven oké okay, ja, maar dan nog weet je wel dat, ja, is, hij noemde geen is, enkele, hij, hij noemde helemaal niet het woord libertarisme hè? Hmm. Het wordt libertarian niet genoemd. Helemaal niks. Okay. Gewoon, ja. Het werd niks verteld over libertarian party of zo. Helemaal niks. Ook niet de non-agressie principe. Helemaal niks. Ja, ja. Dat, is, dat is niet goed. Maar hij, wat hij wel gedaan heeft, wat ik goed vond, is dat ze wilden er even zo'n enorme stimulusbeeld doorheen jassen en 2 uh, biljoen dollar uitstrooien over hun vriendjes. En daar wilden ja. ze niet eens over stemmen. Dat uh, werd van ja, iedereen zit toch thuis tegen de coronas, Hup, dat gelijk door. Door. En toen zei hij: van ho, ho, ho, dit is de grootste ja. bail in de geschiedenis. Er uh, moet wel even over gestemd worden. Ja. En toen is hij, hij is daar nog naartoe gereden en hij heeft het afgedwongen dat er gestemd werd. En er is ook niet geregistreerd gestemd. Dus je kan niet zien wie ervoor. Ja. En nee, hij was was gewoon voor je hand opsteken met jees nee. en nee. Uh, maar ja, in ieder geval heeft hij nog geprobeerd er een beetje democratische. Uh, een verre van de te smeren want anders is, het, ja, maar, anders is het gewoon een dictatuur. Als je zou vertalen naar Nederlandse politiek, dan zou Jan Marijnissen dat ook gedaan hebben in Nederland. Hè? Dat zou kunnen, Het ja. ja. dus, zijn ook principiële mensen, maar ze hebben andere principes dan ons. Die zouden ook zeggen ja, de kleine man, hoezo de kleine man? Geef de kleine man allemaal 12.000 euro. Weet je, of 1200, sorry. <laughs> dat zouden ze ook zeggen. En geen geld naar grote bedrijven. Ja, dat is, wat dat betreft is het gewoon in Nederland zou die gewoon bij de SP zitten. Dus ja, maar ja, er zijn er zijn meer mensen die dat niet uit elkaar kunnen houden, libertarisme en de SP. Ja. Ja, ja. Ik de laatst ook iemand zeggen dat Bernie Sanders eigenlijk best wel een libertariër was. Ja, ja, maar ik kom omdat het principiële mensen zijn, dat is het hele punt. En de, de rest is, is, is, is, hebben geen principes roekeloos, pragmatisch. Uh, net als uh, ja, van dat Francis Francis beetje een beetje een dat zei beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een ja, een ja, hij een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje hij zegt een beetje een maar een beetje een beetje een had een beetje en, uh, ja beetje um, ja, uh, ja, een ik, ik had dat niet eens kunnen ik dat iemand gewoon zou kunnen zeggen beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een me niet uit wat die principes zijn ja ja nou, uh, voor Vermin Supreme, die, die, die zag zijn kansen in ieder geval schoon. Die noemde zichzelf al, uh, uh, uh, die zag zichzelf al winnen. <laughs> Nadat Amash eruit was. Ja, Hij zei, straks ga ik nog winnen ook, of zoiets, <laughs> geloof ik. Ja, ja. <laughs> Maar daar klinkt wel enige verbazing in, door. Ja. Het <laughs> zal toch niet waar zijn? Ja, voorlopig staat hey, Holmberger nog op kop, hoor, maar uh, ja, wel. Die laatste vijf minuten die uh, houden jullie te goed van mij voor de volgende keer. Nou ja, eh, we bedrijf, zijn er doorheen, Joshi, dus... De... Knal, even, knal even gauw die, die dingen erin, want ik loop al de hele show in, in slaap te vallen. Ik was om vijf uur alweer wakker gelopen. Oké, oké, hebben een gemaakt. gemaakt. Nee, dan, dan ga dan ik hem er in, beden. knallen. Uh, goed, uh, dames en heren, jongens en meisjes, ik uh, dank u hartelijk voor het uh, luisteren naar dit programma. Uiteraard zijn we er volgende week weer. En uh, oh ja, en donderdag zijn we er met Stuurloos. Dus uh, over twee dagen. En uh, ik ga hem extra lang <lacht> maken, joh. Nee, red gewoon naar het toilet. <lacht> Nee, ik ben, ben ik al geweest. Ik ben al geweest. Nee, okay, dus maar je, moet, je ziet eruit als je er nog een keer moet. <laughs> nee, ik ga echt slapen. Oh, oké, oké. oké. Goed, uh, ik wil in ieder geval iedereen hartelijk danken voor het luisteren. En uh, in ieder geval de deelnemers uh, dankbaar het uh, deelnemen. En uh, ja, hoe kan ik nog zo lang mogelijk uitrekken? <laughs> nee, ik gooi de eindjingle erin. Hier komt ie. Het uh, was de controle over.